En uh, ja, voordat we eerst uh, verder gaan met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter nog even een paar officiële mededelingen. Namelijk, uh, ja, eentje hadden we jullie al verteld, dat Furman Supreme uh, volgende maand uh, langskomt bij ons in Libertaria. Maar er is ook nu nieuwe naam aan toegevoegd en dat is uh, John McAfee. En uh, daar zullen we ook een gesprek mee hebben. Dus uh, dat ook allemaal volgende maand. Ja, maar uh, wie terug van weg geweest is, is uh, Peter. Ja, Peter, vertel eens, waar ben je al die tijd geweest? Mijn vakantiejaar, ik was een beetje in Zuid-Amerika geweest. Vanuit de Libertarische oogpunt oh, was het een leuk ik heb De Casey ontmoet. Uh, met andere Libertaren hebben we daar een middagje mee zitten praten. Uh, die is, die, ja, Die heeft natuurlijk een goed geboerd. Uh, uh, we zouden hem eerst willen, wilden we opzoeken in dat uh, uh, Salta. Uh, La Cafayette in Noord-Argentinië heeft hij zo'n project gestart voor, ook voor allemaal Libertariërs. En die kon je een stukje grond kopen en, uh, en, en een huisje bouwen of zo. Uh, maar. Het bleek dat hij in Uruguay zat. Mm -hmm. Ja En die ranch heeft hij een aantal jaar geleden een keer gekocht daar. En dat mm -hmm. ja, is wel een heel mooi ding. Dan uh, heb je zo'n grote, zo grote toren als je binnenkomt. Je loopt over zo'n paadje heen met een fontein in het midden bij zo'n toren. En er zit dan een bel bovenin. Echt een klok. <laughs> zo. En, uh, en dan gaat er een touw van die bel gaat door, die, door de muur heen. En dan komt dan met een... Uh, met een handgreep eruit. En dan moet je zo dat touw trekken, kloem, kloem, kloem. En dan gaat die bel zo schommelen boven En het <laughs> voelt echt heel, uh, heel plat, plattelands aan, zo'n zo ranch. En uh, nou ja, hij, hij heeft het uh, mooi voor elkaar wel, uh, En uh, allemaal, ja, allemaal kunst binnen. Het zag er heel mooi uit. En uh, ja, we een beetje zitten praten over... Ja, uh, uh, een beetje libertarische voorspellingen en speculaties en... Uh, wat, uh, wat denk jij dat daarmee gaat gebeuren? En een beetje, een beetje geronnen leuk over wie wie is. Dus uh, ja, dat was wel heel leuk. En ja, wat ik ook nog wel interessant vond is uh, in Chili. Dat uh, ja, daar zijn ze altijd de hele tijd aan het rellen. Uh, de, een beetje linkse, uh, ja, linkse opstootjes. Dus, ja, veel studenten. En je ziet ook veel op universiteiten allemaal graffiti staan. En, uh, ja, er staat, staan de goede woorden, er staan af en toe wel liever dat en uh, dat soort dingen. Maar ja, wat ze ermee bedoelen is meestal uh, niet zo goed geloven. Ja. Maar wat je wel ziet is dat ja, wat er gebeurt als dat zo'n hele land in opstand komt, dus dat die hele banken die zijn gewoon helemaal met staalplaten jas en golfplaten om te voorkomen dat er ruiten ingegooid wordt, soms tot op de tweede verdieping. Daar ja, is echt een behoorlijke straat. En we kwamen langs een stuk, nou ja, een heel standbeeld stond daar. Nou, er staan wel meer van die standbeelden, we hebben ze pottenverf verf overheen gegooid. Of, of het uh, hoofd van de president erin gestoken of zo, van de, dat hij onthoofd was. Um, maar ook een heleboel straatklinkers eruit gehaald. En uh, ja, ik neem aan dat het daar wel flink mee gegooid is. Dus uh, ja, er worden wel aardige veldslagen geleverd. Nou, ik vraag me af hoe, uh, hoe dat zo door kan gaan. Ik neem, niet, ik neem aan dat het niet uh, heel uh, Chili is, maar gewoon het uh, linkerdeel uh, <laughs> van de behoefte. Ja, maar het is wel niet alleen in Santiago. Het is ook als je uh, naar, hoe uh, heet uh, het, uh, Vina Del Mar gaat bijvoorbeeld. Het is een haven, havenstad, maar je hebt natuurlijk veel havenmedewerkers. Ook wel, uh, ja, en uh, veel mensen zeggen: ja, ja het verschil tussen arm en rijk is ook heel groot. Maar ik denk. Uh, dat, het, ja, dat arm, arm nou uh, niet armer geworden is ofzo. Er zijn alleen een aantal hele rijke mensen bijgekomen. Wat dan misschien het, pro het probleem is dat er wat uh, jaloezie ontstaat ofzo. Uh, uh, uh. Dat is wel vaak hè? als je het je linkse mensen hebt, die vinden inkomensverschillen niet zo fijn. Hoe goed ja. ze het zelf hebben doet er niet zoveel toe. Uh. Uh. Ja. Zelfs je ze op een luie reet in een kraak komt met heroïne spuit in de, de armen en dan zien ze in één keer dat iemand wel uh, goed geboerd heeft en dan is het allemaal niet eerlijk. Ja, ja, wel, ja, je ja wel, niet wat, je, wat je wel ja. merkt is, dat over het algemeen, algemeen ging het rondreizen. Dus uh, Argentinië, Uruguay, ging overrij goed. En dan kom je bij Chili aan, dan moet je gelijk al in het vliegtuig moet je een formulier gaan invullen met: uh, Ja, dit en dat, en ik heb geen voedsel bij me, of ik ga geen werk zoeken. of ik, uh, nee, je, je, je, Er komt opeens een heleboel bureaucratie op je af. En dan, dan land je daar, Santiago. En dan moet je ook weer drie uur in de rij staan. Een enorme lange slingerrij waarvan er twee, twee mensen even lunchen zijn. En uh, ja, je vingerafdruk, als je bijvoorbeeld geld wilt wisselen, dan moet je een vingerafdruk geven en je, uh, je, uh, je paspoort laten zien. Je merkt gewoon dat het een grote bureaucratie is. En ik had eigenlijk gedacht, inderdaad, Chili, dat is, dat is een heel uh, of een relatief vrij land. Maar ik heb het idee dat, dat, dat ze dat alweer achter zich hebben gelaten. En dat inmiddels op de. Welvaart die eruit voortgekomen is gelijk een enorme bureaucratie uit de grond gestampt is weer. Ja, een paar jaar geleden hadden we Mars van de leren als bij ons in de uitzending. En die, uh, die was toen op rondreis door uh, Zuid-Amerika. Hij heeft toen ook een tijdje in Chili gezeten en deed dan de uh, verslag van bij ons in de uitzending. Maar die vertelde ook al dat op toen de tijd waren de, sociali de, ja, de socialisten aan de macht. Of tenminste, ja, socialisten dat alles wat minder libertarisch is, dan in zijn ogen natuurlijk, ook in onze mm -hmm. ogen. <laughs> maar hij had het over dat er ja, socialisten aan de macht was. En, uh, ja, dus die probeerden dan wel eens die, uh, wat de Friedman, Friedman allemaal opgebouwd heeft. Uh, probeerden ze dan weer uh, een beetje af te breken. Maar ja, dat, uh, dat was vrij moeilijk om te doen. Hè? Ja, maar ze, ze, ik denk dat ze heel langzaam toch gewoon steeds mensen aannemen in overheidsdienst en bureaucraten. Je zit gewoon overal bureaucraten neer en die gaan nooit meer weg. En uh, ja, dat, dan ga je het weer helemaal. Uh, ja, langzamerhand. En ook geld lenen natuurlijk. Dat werkt ook altijd heel goed. In Argentinië, die hebben net een record bail-out gehad van de IMF. Een paar, ja, nog maar een paar jaar geleden. En een honderdjarige obligatie uitgegeven. En vorig jaar kwamen werden, werden de socialisten al, kwamen alweer terug in de regering. En zakte de munteenheid gelijk met 30% omlaag. Dus ja, ze, ze weten dat... Het lijkt af en toe wel of er alleen toegestaan wordt dat er wat, wat fiscaal voorzichtiger mensen aan het bewind komen om dan met hun aan het bewind een enorme lening binnen te halen en dan gelijk weer verder met socialisten wat geld reden. Ja, ja, ja. Zijn in niet geval blij dat je weer veilig in ja, een heel huis thuis bent, Peter? Dat, dat, dat sowieso, <laughs> Peter. We hebben je gemist Dankjewel, hier. <laughs> ja. Maar laten we beginnen met uh, goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter want we hebben een hele berg berichten. Ja, uh, goed, ja, laten we eerst beginnen met de. Want jij bent Peter, goud en olie. Uh, wat moet ik over goud en olie zeggen? Oh, oh, ja. Die, die heb ik heb die nog niet. <laughs> Ik moet nog even eenmaal in de, in de ja. rolering komen. Wat, uh, maar goud is heel erg gestegen. Het was geloof ik iets van uh, 1606 dollar per. Uh, oh, 1622 dollar per ounce al. Dus het was. Ja, dan is het vandaag weer een nieuw record, een all-time high in euro's. Ja, 7%, 7 gestegen, zie ik. Ja. Mm. Ja. Mooi, oh, uh, dan binnenkort weer eens gaan wisselen. <laughs> ja, Bitcoin is weer omlaag gegaan, dus uh, ik had al een tijdje voorspeld. De beer is neer, want uh, er was een hele erg uh, afnemend, uh, ja, afnemende trend van volume. En dan zie je al, dat wel steeds hoger en hoger gaan. Ja, meestal betekent dat, dat hij dan als een uh, ja, baksteen weer naar beneden valt, want hij heeft, hij heeft geen fundering onder zich. Ja. Yep. Dat heel uh, weinig volume is. Hij van vannacht met. Uh, 600, ja, in, in de hele beweging, 800 dollar in 5 minuten. Oké, okay, zo. So, yeah. ja. ja, hij is 6% gedaald inderdaad, ja. Yeah. 8867 euro zit hij nu op. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En hij kwam van... Vorige keer zeiden we nog 9400 euro, hè? Ja, ja. ja. dat ja. was een beetje de piek van de week ook, vorige ja. week. In de afgelopen ja, ja. week is die 6,58% gedaald en uh, ja. Ethereum 4,77%. Bitcoin, mm -hmm. de Bitcoin Cash varianten en SV zelfs 22% in een week. Ja, maar, ja, ja. ja, gaat hard. Ja, in een momentje. Ja, ik denk dat hij nog wel lager gaat, hoor. Maar uh, er zijn allerlei uh, TA's die hebben, al, ja, die, die gaan er toch vanuit, want ja, hij was bij de Golden Cross zoals dat heet, hè? En dan uh, meestal zeggen ze dan van, nou, nah, dan gaat die keihard stijgen, maar dat hoeft niet. Ja, als je naar de hele geschiedenis kijkt. Je zie ook wel dat hier een golden cross had en er gewoon daalde. Of, uh, ja. ja, ja. Ben je van mij nog een speculaars verhaal over wat ik nou, hoe uh, dat ik denk dat ze het gaan aanpakken? Nou, ja, de wel. Ga, wel. ik denk dat er nog één keer een aanval komt op die hele bitcoin. En dat dat rond de blokhalving gaat. Want dat is een voorspelbaar moment waarin dat er toch een hoop gebeurt. En ja. op het moment dat die halving gaat plaatsvinden, voorzie ik dat ze. Proberen die prijs zo laag mogelijk te krijgen, zodat die blokken vasthangen voor een aantal weken. Want dan krijgen ze en minder beloning en de prijzen slagen. En dan, ja, dan, dan, zie ik het wel moeilijk worden voor een Bitcoin die dan misschien voor twee weken lang een, een, een uur per blok doet of zo. Of, weet je wel. Maar wat bedoel, wat bedoel je dan? Die aanval bestaat eruit dat er een heleboel miners eruit worden gejaagd door, door met een lage prijs en een, en een blokhalving. Ja. En dan krijg je, een hele, krijg je voordat lange je, die bloktijd. difficulty is aangepast, krijg je een hele lange wachttijden per blok. Precies, ja. En dan kun je dus in die periode gaan zeggen, kijk maar eens hoe, hoe slecht dat het systeem is, want iedereen betaalt nu hartstikke veel en moet lang wachten. En wij hebben hier een ripple en die doet alles instant en dat is bijna voor niks. Dus we kunnen veel beter met z'n allen ripple gebruiken. Hmm. En, en, maar wie zijn ze dan in dat geval? Eh, nou, wie... De mensen die uh, crypto geld als een bedreiging zien en die op de een of andere manier controle willen houden. Want die hebben nu dus de controle. En, en die gebruiken daarvoor in mijn verhaal een ripple als een soort hedge op de crypto wereld. Um, en ja, die hebben de ripple al een keer gepumpt met uh, honderdduizenden bitcoins. En die zitten dus gewoon het spelletje nou zo te spelen dat ze... De mensen ervan willen overtuigen dat bitcoin waardeloos en nutteloos is. Want elke 10 minuten komen er nog steeds 12,5 bitcoin bij. Dus zelfs al zouden ze alle bitcoins willen kopen... dan kan dat nu nog niet. Ze houden die prijs zo laag mogelijk op dit moment... om al die nieuwe bitcoins zo goedkoop mogelijk op te kunnen kopen. Daar gebruiken ze dus de media voor. Uh, behalve in het piekmoment op 20.000 dollar... vertelt de media alleen maar negatieve dingen. Op het moment dat alles dus hoog staat... Moeten de, de massa hun spaargeld uit hun broek worden geklopt. Om die bitcoins weer op terug te dumpen. En dan kunnen ze met dat geld nu dus in deze periode van dat het laag staat. Die bitcoins ja, goedkoper op pinken. Maar jij zegt dat ze nu dan aan het bitcoin sparen zijn. Ja. Om, om straks een dump te doen bij de halving ofzo. Ja. En dat is niet alleen in bitcoins dat ze dat sparen. Maar ze hebben natuurlijk vanaf 2017 hebben ze... Uh, al die munten oplopen, kopen. Dus ze hebben in enorm veel munten een, een heel groot belang gekregen. Ik schat bijvoorbeeld in een EFL dat die partij ongeveer 2 miljoen EFL's nu bezit. Uh, omdat die zich zijn gaan bemoeien met een EFL en daar een hoop munten in winst hebben gemaakt. Um, en die gebruiken dus bij een EFL dat om nu die prijs zo laag te zetten als dat die staat. Om de mensen maar. Nou ja deels te kunnen overtuigen dat het allemaal slecht is, maar ook om die munt zelf goedkoop te kunnen oppikken. Nou ja, uiteindelijk, als je een heleboel gaat kopen om het later te dumpen, dan drijf je de prijs op. En je drijft de prijs op, en als je het gaat dumpen, dan drijf je hem weer omlaag. dus ja, daar, daar schiet je op zich niks mee op, tenzij je het nieuws weet te creëren eromheen en je weet mensen mee te krijgen. Ja, nou, maar dat, dat gebeurt natuurlijk, hè? want op het moment dat die omhoog gaat, dan hebben ze dus even in die maand december 2017, Zeggen ze tegen iedereen, nou moet je in die bitcoin. Dus dan verkopen ze met winst wat ze eerder hebben gekocht. En die winst gebruiken ze later weer. Om iedereen bijvoorbeeld met een verhaaltje over tether, Wat ik al wel eens heb verteld. Of uh, nou ja, met een hoop FUD uh, die mensen er weer uit te jagen. Ja, zou kunnen. Ik weet het niet. En dan heb je met zus. Wie bedoel je eigenlijk met SES? Uh... Centrale bankiers die dus controle ja. willen houden op de massa. En hoe doen ze ja. dat dan? Ze ja. willen ja, je je hun eigen Fiat speeltje natuurlijk niet kwijtraken. Nee, en, en je uh, ziet dus nu, sinds die manipulatie is begonnen in april 2017, omdat toen op 1 april 2017 de centrale bank van Japan heeft aangegeven dat bitcoin geld is, en vanaf toen konden dus financiële instellingen legitiem hun geld in bitcoin bewegen. Je ziet sinds dat moment dat bijna alle koersen en zeker van de top 20 of de top 100 van vandaag de dag... Vandaag staat alles in het rood, morgen staat alles in het groen. Al die koersen zijn in de afgelopen twee jaar gehomoniseerd, of hoe zeg je dat? Dus die bewegen allemaal in dezelfde beweging op dezelfde dag. Mm -hmm. Ja, en het is vandaag, natuurlijk wel zo dat de, de, de Bitcoin dominantie, die is wel weer wat aan het zakken, dus kennelijk gaat Bitcoin wat harder onderuit dan, dan de rest? Of, uh. Maar je, vandaag zie je echt overal rood, rood, rood, rood. En, en, en zo zie je ook op sommige dagen alleen maar groen, groen, groen, groen. En uh, daarmee beweegt dus die hele markt in éénzelfde golf. En dat is eigenlijk wat ze proberen: om daar controle in die zin over te hebben. Als zij het op een dag even naar beneden willen hebben, dan kunnen, kunnen ze dat nu doen. Maar dat zie je dat het eigenlijk gewoon een uh, speculatiemarkt is. Dat herinner ik me nog van twintig jaar geleden van de DSM en, en, uh, en Axel Nobel of zo. Dan dus zag je gewoon alleen maar pieken en dalen. Iedere dag op en neer, op en neer. En dan moest je precies op het juiste moment op de dag verkopen of aankopen. <lacht> en dan had je geluk gehad. Heet je wel? Dit is uh, voor de leken is dit niet goed voorspelbaar. Ik heb altijd wel een beetje gezegd dat Bitcoin in mijn ogen voornamelijk speculeren is. Het is niet echt een investering, het betaalt geen dividend. Ja, het is leuk als, je, als er weer gevolgd wordt, dan heb je weer een nieuwe munt erbij. Maar dat is niet, waarop, dat is niet uh, vooraf de belofte. Dus net maar als bij ik hoor vandaag weer alle... dat China 5 biljoen yuan uh, in de markt pompt om uh, de gevolgen van de coronavirus tegen te gaan. Huh? Uh, hoe dat met geld drukken gaat, dat is altijd de vraag. Maar ze willen waarschijnlijk niet dat de koersen omlaag uh, gaan. Ja, als je zoekt hoeveelheid fiat geld er in jas, dan denk ik toch dat het heel moeilijk is om, om, om te voorkomen dat crypto's en goud en al die dingen omhoog gaan. Maar al, al die dingen die wat meer ja, eindig zijn. Dat gaat dus ook wel gebeuren, maar ze proberen gewoon die tijd zo lang mogelijk te rekken. En ja. daarom moeten ze dus, vergeet niet dat bitcoin van 10 cent afkomt. En we hebben dus al op de 20.000 gestaan. Maar als je iemand vraagt op straat in Nederland... Wat heeft Bitcoin gedaan? Dan is de kans groter dan 50% dat hij denkt dat het gedaald is. Want dat is elke keer hoe dat ze het weten te presenteren. En, en in, in de lange termijn ja, zijn we hartstikke gestegen. Bitcoin staat op 8000 euro. Maar de, de, de klap van gisteren staat vandaag in de Volkskrant. een artikel: Bitcoin zal altijd volatiel blijven, want het kan nooit wat worden. Want dat zie je wel weer aan de dump van vannacht. Nou, ja, maar je zegt dan nu, wat zal de gemiddelde persoon op straat daarover zeggen? Maar ik denk dat als je de gemiddelde persoon op straat vraagt om de koers van de bitcoin... ...dat hij geen idee heeft hoeveel die waard is überhaupt. Is de, nee, voor heel veel mensen speelt het helemaal niet. maar Nee, want... want... Maar wel dat hij omlaag gaat. Ja, ze, ze weten dat hij omlaag gaat, ze weten dat criminelen het gebruiken en ze hebben niet. Dat je er weg, ze weten, dat je er weg moet blijven. Dat je er, en en ze, ze, ze weten niet dat het de enige manier is voor Wikileaks om, om fondsen binnen te halen. Ze weten niet dat er heel veel mensen in de wereld helemaal geen bankrekening hebben, meer dan de helft van de mensen in de wereld. Dus ja, dat nou ja is ze, ze, ze weten wel natuurlijk van, dat die, uh, die, uh, die ventilatie overval heeft gepleegd met die bombrieven. Dat die bitcoins wilden hebben, dat onthouden ze wel. Ja. Dat ja. weten ze. En dat wordt ook meerdere keren herhaald. En dat uh, Jocht Kelder bij een bitcoin-advertentie uh, zich opgelicht voelt. Terwijl dat die advertentie. gaat helemaal niet over bitcoins. Want het was uh, uh, uh, optiehandel in euro's. waar ook een bitcoin werd aangeboden. Maar overal zijn het bitcoin-advertenties die Jocht Kelder en. Uh, ja. Peter de Vries en uh, hoe heet ze allemaal? Uh, een Alibé werd er ook in gebruikt. Ja, ja, de ja. ja. Ja, de Mol, ja. ja ah, dat staat al als Bitcoin als... advertentie. Ja. Ja, ja, we een komen Discord. straks nog wel een paar keer uh, terug op de rol van centrale banken in, in de economie. Daar hebben we verschillende berichten over. Dat wordt nog een leuke uitzending. Ja, we hebben een ja, bergbericht, gaan, we... gaan we weer door. <laughs> ja. We hebben echt een bergbericht. En we waren nog bezig met het blokje Goudsel, Bitcoin's uh, uh, marijuana index Volgens mij gaat hij ook altijd naar beneden die Marwana, toch? Ja, die is vrij ja ja die zo, is Dat het helemaal ja. opgehyped is en, uh, ja, ja, ja, en inmiddels ja. weer aan het downhypen. Nou ja, maar dat komt natuurlijk omdat het in heel veel Staten in de Verenigde Staten nu gelegaliseerd is. Dus er valt weinig geld meer in te verdienen. Uh, ja, uh, zei ja. de een keer, Peter, je moet in de psychedelica, in de paddels van ja. business. Ja. <laughs> ja, hij heeft een heel klein, uh, klein stijgerkje doorgemaakt. Maar als je het schermig over het jaar vergelijkt, hè, dan is hij gewoon natuurlijk nog steeds van de 300 uh, naar de 100 ja. gegaan. Dus, Hij stuikt naar beneden, uh, zeg maar. Ja, nou, het is gewoon een trendlijn, trendlijn. En inmiddels is die gewoon maar een derde waard van wat die, wat die een jaar geleden was. Ja. Maar, maar Star Yoshi, uh, zit jij nou ook lange rippel met, uh, met, met jouw theorie op de enorme pump die gaat komen daar? Ik uh, zit in de rippel, ja. Want ik heb heel veel centen met de rippel verdiend. Hmm. Ik, heb met, uh, ik heb de rippel. Ik, ik ben zelfs in, de, ik heb in het Algemeen Dagblad. ...heeft mijn naam gequote in een Ripple-artikel ooit. Zo. Ja, dat ik er zo'n ding in zat. Maar ja, ik heb toch wel... Ja, ik, ...ik had verhaal, ...jullie weten het ongeveer wel... ...maar ik heb in de, in vanaf de vorige piek... ...heb ik gewoon lo voornamelijk lopen verkopen... ...en ik heb echt niet uh, hetzelfde als wat ik had. Dus het is wel afgenomen. Maar ik heb nog steeds... Uh, hou ik ook een hoop Ripples aan, ja. Ja, maar... Staatsschuldmeter wij er even doen, of niet? Oh ja, staatsschuldmeter, ja. Nou, hij daalt met 350 euro per seconde, dat weten we 10, 15 jaar geleden nog wel, dat hij alleen maar aan het stijgen was. En toen zaten we te wachten tot hij 500 miljard zou worden. En nu staat hij ja. inmiddels op 391,5 miljard. Ah, oké. Okay. Ja, toppie. Um, goed, gaan we naar de berichten toe. En uh, ja, je begin, je, je had het er eigenlijk al over, hè, van... De, um, oh ja, de, de Bitcoin-dominantie neemt steeds meer af. Ja. ja. Dus dat betekent dat de alt-season begint? Vooral Ethereum is er ergens tegen. Sinds het, begin, sinds het begin van het jaar al 120% omhoog. Eigenlijk komt het na een periode dat de Bitcoin dominantie alleen maar toenam. Hè? Want het was. De, de alts, die, die altcoins die verdwenen helemaal. De Bitcoin dominantie was op een gegeven moment 70%. En al de. de. de maximalisten. die zeiden al van. Ja, al die altcoins. Die moeten er al helemaal aangaan. Want het wordt alleen maar Bitcoin. Ja, nou is dat weer een. Andere, Ah, een beetje een omgekeerde beweging beter. maar 63% is nog steeds vrij hoog. Ja, dat betekent één partij heeft 63% en de rest zijn duizenden. Nou ja, dan <laughs> heb je Ethereum en dan ja, Bitcoin ja. Cash en Ripple en uh, daarna duizenden andere. Nou, je, oh, ja. moet, je ja. moet het eigenlijk zo zien, Johan, dat als, als Bitcoin met 1% zou stijgen, dan verliezen de altcoins 0,63%. Van hun bitcoin-waarde. Ah, met een bitcoin-dominantie van 63. Uh, uh, uh. Snap je dat? Omdat ja, bitcoin dominant is in de waardebepaling, als die gaat stijgen, dan komt er een verkoopdruk op die altcoins. Dus hoe meer, als bitcoin ineens met 5% stijgt, en daardoor zakken die altcoins, omdat mensen gaan verkopen voor dollars, bijvoorbeeld, dan is dus die uh, bitcoin-dominantie, ja, het, het verschil tussen de stijging in bitcoin en de daling van de altcoin in bitcoin. Zo zie ik het altijd, maar ik weet ook niet of ja, dat helemaal... het een is een beetje, is. maar veel mensen relateren alles aan bitcoin en die rekenen de prijs ook van alle altcoins in bitcoin, en, ja, uh, ja waarom waar, waar, anders kan je net zo goed door bitcoin houden. En ja. Uh, ja, ik zie ze gewoon als eigenlijk helemaal, ja, zo, dat is niet zoals ik er naar kijk, ik, ik zie ze gewoon helemaal onafhankelijk, want je kan ook gewoon... Uh, uh, eten bestellen met Bitcoin Cash bijvoorbeeld. Of, uh, ja, ik, hoef niet eens, ik kan ze direct aankopen, ik hoef niet eens via Bitcoin te gaan. Nee, dat klopt. Maar als jij ze direct aankoopt, dan is de kans heel groot dat de broker bij wie je dat doet, via Bitcoin op een Bitcoin-markt die Bitcoin Cash koopt. Snap je? En dan ben jij als klant en zie jij een europrijs, maar uiteindelijk wordt dat in Bitcoin afgerekend op de Bitcoin-markt. Want dat is de leidende prijs voor al die munten is de bitcoin koers van die munt. Bijvoorbeeld een e-gulde heeft niet eens een dollarmarkt. En daar zou je even iets te noemen. Heel veel munten hebben helemaal geen dollarmarkt. Maar die, als ik in Coinomi de dollarprijs van een e-gulde bekijk, dan is dat de bitcoinprijs keer de e prijs in bitcoin. En dat is, ja, bij, als, als je dus in dollars gaat rekenen, als bitcoin dan 10% omhoog gaat en de bitcoinprijs verandert niet uh, van die munt. Dan zeg je ja ik ben met 10% omhoog gegaan. Nee, bitcoin is in dollars 10% omhoog gegaan. En jouw munt is gelijk gebleven in bitcoin. En daarom ben je in dollars omhoog gegaan. Maar op de wereldmarkt is die munt 0% gestegen. Maar dat is natuurlijk ook zo. Als er altijd tegen de dollar wordt aangekeken. Er werd gezegd, nou ja commodities die worden in, in dollar geprijsd, uh, In dollars geprijsd. En dollar is de reservecurrency En het anker van de... Uh, van de hele zaak, dus uh, ja, als je uh, in commodities belegt, werd er dan soms gezegd, dus al gewenst, en de dollar wordt waardeloos, dan zijn je commodities ook waardeloos. Dan denk je, ho oh, wacht even, uh, mm. je olie blijft nog steeds waardevol, ook als de dollar helemaal onderuit gaat. Want dan, ja, dan gaat de prijs of in, in dollars heel erg omhoog, of, of ze verkopen, ze accepteren geen dollars meer en dan moet je een andere, andere valuta afrekenen. Maar die olie ja. heeft een waarde in zichzelf. Denk ik. Anders dan alleen maar omdat die in dollar, dollars genoteerd is. Ik denk dat de reden dat olie, dat al die commodities in dollars genoteerd worden, dat de reden daar alleen maar voor is dat de dollar tot nu toe een redelijke standaard van waarde is geweest. Daar redelijk convenient voor was. Maar, maar dat hoeft helemaal niet zo te blijven. En, en hetzelfde is met goud overigens. Mensen zeggen ook altijd van: ja, als goud, als de dollar sterker wordt, dan gaat goud omlaag. Ja, dat eigenlijk, ja. Veronderstelt dat, dat, uh, ja, dat, ja, dat die mekaars tegendeel zijn of zo. Maar ik denk dat nu zie je bijvoorbeeld de laatste tijd ook, dat de dollar die wordt best wel sterker ten opzichte van de euro, Om, eigenlijk omdat de euro, ja, denk ik, achteruit gaat en de yen heeft het ook moeilijk. En uh, je ziet toch goud omhoog gaan. Dus in, in euro's gaat het dan helemaal hard omhoog natuurlijk, maar dat kan best. Ja, maar goud is gewoon, waar je het net over had over die commodities, hè, dat is gewoon werkelijke economische waarde. Al die valuta, die drukken gewoon, uh, ja, drukken gewoon uit hoe het met een economie een beetje loopt. Maar daar verandert zo'n product niet ineens van. Een bank die wordt niet ineens minder waard omdat de dollar een andere koers krijgt of zo. Nee, en dat, dus, dat is een ja. het raar natuurlijk aan dat je zegt van nou, ik heb uh, Ethereum en uh, ja, dat, de, de, de, de waarde daarvan hangt helemaal van Bitcoin af. Dan denk ik van ja... Nou, nee, nou, ja, maar Ethereum ja, is, er... is net een andere ander munt. Maar, maar ga nou even, even wat Maar op. Het is Jij wel hebt... zo dat er markten... Inderdaad, de markten voor olie oh, zijn natuurlijk ook allemaal in dollars. Dat is wel zo. En, en dat, datzelfde kan je zeggen van de markten voor heel veel crypto's... Zijn alleen maar in bitcoin. Die, in die een manier komt het wel overeen. Maar ik denk toch dat ze wel een waarde op zichzelf hebben. Ja? Nou, wat ik me nou, wel zit af te vragen... Die, die, uh, het zijn allemaal natuurlijk een soort van valuta... Weet je, oh. die, in, die geen intrinsieke waarde hebben... Je moet het ergens tegen kunnen ruilen of zo. Anders is het alleen maar een saldo op je rekening, als het ware. Mm -hmm. Nou, wacht even. De intrinsieke waarde zit hem erin. dat jij met vrij lage kosten wereldwijd. Een betaling zonder die de hele partij kan doen. Dus dat. Ik zeg fysieke waarde en waarde is subjectief volgens libertariërs? Nee, maar dat is, in is Karl Menger koopt de Karl Menger token. <lacht> nee, maar wat ik, wat, ik, wat ik denk wel die, uh, die waarde van die uh, ook van die cryptos die is, die is veel meer afhankelijk van uh, van zullen we zeggen. Als ik kijk als ik gewoon die bank waar ik op zit of die tafel waar ik nu mijn computer op heb staan. Die blijven nog wel een hele tijd, blijven ze eigenlijk exact hetzelfde doen als wat ze altijd gedaan hebben. Maar die markten voor crypto zijn veel volatieler. Weet je, en in die zin. denk ik, ja, dat heeft dat veel, als je dan toch al over intrinsieke waarde praat, heeft dat minder intrinsieke waarde. Het is natuurlijk allemaal relatief, ja, maar. Ja. Ik wil het even anders vragen. Stel nou dat jij een bedrijf in Europa hebt. En in, in, in jouw, jouw balans is dus in euro's. En jij neemt een positie in een Amerikaans aandeel, wat in dollars genoteerd staat. En de dollar versterkt ten opzichte van de euro. En jij verkoopt jouw aandelen op dezelfde koers als dat je ze gekocht hebt. Alleen omdat die dollar gestegen is, krijg je dezelfde er meer door, euro's voor terug. Krijg je me heeft dan jouw aandeel winst gemaakt of heeft dan die dollar winst gemaakt? En dat is een beetje wat ik elke keer met dat punt probeer duidelijk te maken. Nou ja, nee, in mijn beleving is dit gewoon echt valutaspeculatie gewoon. Dat heeft met intrinsieke waarde helemaal niks te maken. Hey, maar los daarvan, of, of, of maar waar, komt, waar, komt die, waar komt die winst vandaan? Is dat een stijging uit die munt, of is dat een stijging omdat de, de munt. Nou, ja, je gaat... kan zeggen, als dat bedrijf, als dat bedrijf nou voornamelijk in Amerika zit, dan, dan zou je zeggen, die dollarkoers, die is dan dominant. En dan is het eigenlijk gewoon, is het, is de, ja, is de waarde van het aandeel gestegen voor jou gezien vanaf vanaf de eurokust, zeg maar. Ja. Maar als het, als het bedrijf voornamelijk in euro zit, in, in Europa zit en het, heeft wel, het staat genoteerd in, in Amerika, dan denk ik dat het meer met de eurokoers uh, gerelateerd is. En als de dollar dan heel hard omlaag gaat in waarde, dat die prijs in dollars heel hard omhoog gaat van dat aandeel. Want ja, het aandeel heeft voor de rest geen, het, het bedrijf heeft geen belang in Amerika. Dus ja, als die munt omlaag gaat. Ze doen, als ze alles in euro's doet, dan zal dat aandeel heel hard omhoog gaan, denk ik. Want waarom zou ik met de dollar meegaan? Nee, wacht even, wacht gaan. Tegen, nu, nu haal ik twee dingen door elkaar. Want dit bedrijf waar ik het over had, dat zijn niet hun eigen aandelen, maar zij participeren in een ander bedrijf. Dus zij, zij hebben alleen in hun balans alleen euro's staan, want zij rekenen in euro's. Maar die aandelen die zij hebben zijn in dollars waard. Uh, aan het eind van het boekjaar zijn die aandelen in dollars evenveel waard, maar die dollars zijn in euro's meer waard geworden. Dus zeggen zij winst te maken op hun belegging. Uh, maar feitelijk is dat niet die belegging die winst maakt, maar de onderliggende waarde waarin die belegging afgerekend wordt. Die ja, maar het feit, je kan zeggen dat het feit dat de dollar dan omhoog gegaan is dat jaar, dat wil zeggen dat de hele economie van de VS. Meer waard geworden, is inclusief alle bedrijven. Er, of er is meer vertrouwen in de, in de economie van de VS. Dat precies. Hè? En ja, daarmee zijn alle bedrijven wat meer waard geworden en daar profiteer je dan van mee. Of je kan in ook euro. zeggen dat het in de Euro-regio euro is, het, is, is het vertrouwen minder geworden. En uh, ja, dan zit je goed met wat uh, Amerikaanse bedrijven. Ja, maar als, dan, dan kun je dus zeggen, ja, ik heb winst gemaakt, maar eigenlijk is dat een. Is dat niet? Ja, in mijn optiek is dat niet juist verbond. Maar goed, ik kan heel lang over blijven praten. Uh, er zijn. Nou, je kan willen... zeggen. Ik kan. Wat betekent dat? Ik heb winst gemaakt. Ik kan je zeggen. Ik kan van dat geld meer zaken kopen in Euroland. Uh, maar, maar het kan best zijn dat je niet meer zaken kan kopen in Amerika, om, omdat de prijzen in Amerika ook gestegen zijn. Ja, precies. En daarom is het dus niet per se is het niet per se winst als jij. Uh, winst maakt doordat de onderliggende waarde van waar jij in investeert stijgt, heb jij niet per se een winstgevende investering gedaan. Dan heb je alleen doordat jij gediversifieerd hebt naar een ander waarderingsmiddel, en dat waarderingsmiddel doet het goed, uh, daardoor heb je winst gemaakt, maar niet zo veel. Ja, maar teer, omdat... en dat kan natuurlijk nog steeds veel gekker, hè? want dat, dat is maar net hoe je winst definieert, daar moet je eigenlijk een definitie voor hebben. Maar ik heb wel eens gehoord dat in Brazilië op een gegeven moment was de geldontwaarding zo, zo hoog, dat als jij een auto kocht, van je geld. Uh, en, en dan kon je hem na een jaar voor, als tweedehands auto voor meer geld verkopen dan die, die nieuw kosten. Dus dan kon je zeggen: Nou, ik heb winst gemaakt door een auto te kopen voor, uh, voor een jaar. En het is natuurlijk niet, dat is niet echt de winst. Die auto is nog steeds minder waard geworden na een jaar, want hij is gesleten enzovoort. Maar het geld is nog harder minder waard geworden. Dus dan heb je er relatief goed aan gedaan om die, om, om die auto te kopen. Ja. Alleen in bananen, in bananen ben je er wel op achteruit gegaan. Ja, in bananen wel, ja. <laughs> en dat is dus precies het punt, met al die mensen die dan zeggen, ja ik heb winst gemaakt. die rekenen dan vanuit een euro. Ja. Maar eigenlijk zitten ze te participeren in een bitcoin. -review. Jongens, er komt een bericht binnen. Oh, ja. Volgende bericht. Jongens, volgende bericht. <laughs> We volgende moeten door. Ja, die die je het dat verder... Oh, dat ben ik, dat ben ik. Ja. Uh, 0,5 spice. Nou, nou. Ja, ik krijg hier van God door dat we verder <laughs> moeten naar het volgende bericht. Ja, ik ik <laughs> ga er niks aan doen doen, het komt voor <laughs> overhand. We, we kunnen nog even het volgende nieuwsbericht erbij pakken, want dat gaat ook ja. nog over die Bitcoin, hè? Ja, de nee, Bitcoin Cash. Het gaat over een ratchauffeur, uh, voor degenen ja, die jullie ja. kennen. Dat is een man uh, beke beter bekend als Bitcoin Jesus. Die was al voordat Satoshi Nakamoto Moto bestond, stond hij al te prediken over bitcoin. Nou, niet helemaal <laughs> waar hoor, 2010 <laughs> of zo. <maar. laughs> hij had ook een bedrijf dat handelde in tweedehands spullen. Het was het eerste bedrijf ter wereld dat bitcoin aannam voor elektronica. Dat ze verkochten online. En hij is natuurlijk ook een bekend libertariër. En wat kunnen we nog meer over hem zeggen? Ja, hij is de voormalig CEO van bitcoin.com. En nou, hij heeft nummer dus dan... één positie in Liborland. Oh ja, ook nog. Ja. En hij heeft de boot voor Liebeland betaald. Ja, en maar, hij heeft ook Zwick Ripples heeft hij ook nog. Ja, hij heeft in Ripple geïnvesteerd in uh, Bitpay, in uh, ik weet niet hoeveel oh, dingen. Hij heeft zijn aandelen kraken verkocht omdat hij uh, kraken te veel de maximalisten steunde. Uh, ja, wat kunnen we nog meer over de man vertellen? <laughs> uh, nou ja, in ieder geval, hij heeft zijn naam nou, hij niet ook, uh, Hij is ook MCAP. En ik heb ja. wel eens een ontbijtje met hem gedeeld uh, in Mexico. Uh, Oké, ja, een harde polk hoor. Maar wat hij niet gedaan heeft, is zijn naam zetten onder een document dat pleitte voor een belasting op Bitcoin Cash. Ik voelt het voor mij zo zot, Dat je, ik denk, nou, al die crypto's was toch juist het idee dat je helemaal niks met een overheid en met belastingen te maken hebt. Het staat nooit Het idee in dat systeem zelf binnen. Hoe kan dat nou ineens? Ja, dat is heel erg. Populair idee, Rick. Er zijn dus ook Nederlandse crypto's die dit uh, toepassen. Het is in mijn ogen ook, uh, hoe zeg je dat? Vloeken in de kerk. Maar het gebeurt steeds meer. Hm. Hoe komen uh, ze, dus ze daar zoeken, nou bij? Wat is de gedachte? Ze zoeken natuurlijk een ja. manier om die, om die uh, programmeurs te betalen. Ja. En uh, ja, dan ja. denken ze, nou, dan snoepen we gewoon een stukje van die bit re uh, mining reward op. En ik vind het wel het, het begrip om het belasting te doen, gaat een beetje. Kijk, je, je wordt niet verplicht die munt te gebruiken. Kijk, als, als ze van tevoren zouden zeggen van uh, dit is onze crypto-munt en in het white paper staat dat 5% van alle opbrengsten gaat naar de developers toe. Dan zeggen ze, nee, nou, ik kan ervoor kiezen of ik kan er niet voor kiezen ik, uh, als ik mee akkoord ga. Dus eigenlijk is het niet een belasting zoals wij, wij belasting definiëren. Ah, dat van, ja. dat, nee, daar nee, ben ik het niet mee eens. Want deze maar dit, dit wordt halverwege veranderd. Dat is natuurlijk niet. Ja, uh, precies. Uh, ja, dat is, dat, uh, is... dat is een contractbreukje. Ja. ja, ja. Uh, uh. En nou, en ik weet niet hoe het aangenomen is, hoor. Dat is een, was een voorstel, toch? Of is ja, het is voor een voorstel nog, ja. Uh, uh, het, is, uh, uh. het is wat mij betreft, zitten ze gewoon druk uit te oefenen op Roger. Want die heeft vorige maand uh, 1 miljoen bitcoin cash in een fonds gestoken. En nou gaan ze dus zeggen, ja, we moeten geld hebben voor de ontwikkelaars. En als we er niet voor uh, willen belasten, dan, uh, Roger first, tocht er maar even een kwart miljoen bitcoin cash in onze pot. <laughs> hmm. uh. Nou, in ieder geval de rotisseur heeft dan nog een video gepost dat op Bitcoin.com het kanaal van uh, op YouTube en daar legt hij ook helemaal uit van waarom het een zot idee is en, uh, ja. Ja. Maar het is ja, en... over ik hoorde de laatste podcast en dat het toch een heel appetijtelijk idee is om steeds om die inflatie erin te gooien. Want zij, zij zeiden dat Ethereum eigenlijk ook een beetje zo'n soort probleem heeft, hè? dat uh, uh, er zit ook een difficulty bom of zo. Uh, dat ze proberen de inflatie van Ethereum wel terug te schroeven. Maar er zit ook een aantal partijen die dat wel allemaal wel best vinden. Dus mm -hmm. er zit, daar dat zit is de de al. Dat is de reden dat Ethereum dit jaar zo gestegen is. Ik weet niet of, jullie dat, uh, of ik het erin moet gooien of dat jullie dat willen weten. Gooi het er maar in. Gooi het maar de in. De DeFi top of zo? Nou, ja, het heeft meerdere. In, in, in juli wordt verwacht dat de nieuwe Ethereum 2.0 wordt gelanceerd. En de, sinds uh, een, nee, ik moet het anders zeggen. Er is een Ethereum Improvement. Dat, uh, uh, uh, als jij denkt dat jij Ethereum beter kan maken, dan kun je daar een, een plan voor schrijven. En dan kun je dat delen met iedereen. En ze gaan nu een, uh, voordat deze stijging begon, dat is nu ongeveer twee weken geleden, uh, begon, uh, uh, hebben ze onder andere Vitalik Buterin... een stukje code geschreven in de GitHub van Ethereum... wat uh, ervoor gaat zorgen dat bij de nieuwe Ethereum 2.0... wordt er een basisfee berekend en die basisfee wordt geburnt. Bij iedere transactie zullen er een aantal Ethereum verdwijnen. En dat zorgt ervoor dat die prijs nou zo stijgt, omdat mensen dus inzien dat er een eindig aantal Ethereum gaat bestaan, want tot vandaag, nu uh, komen er iedere 15 seconden uit mijn hoofd gezegd zes nieuwe ethereum munten bij. Dus dat zijn er 24 per minuut en ik zal even kijken wat de prijs is. Uh... En in principe mondt het mond, uh, ja, mond tot uit in een oneindig aantal Ethereum, hè? de lange termijn. Ja, maar nu, ze de, nu hebben ze dus uh, in het begin van februari hebben ze een stukje code toegevoegd waarin ze uh, uh, bij iedere transactie die gedaan wordt een aantal Ethereum zullen verbranden. Dus die verdwijnen in het niets. En daardoor gaat die eindeloze stijging, ja wordt ineens helemaal teruggebracht. Dus hier staat 250 dollar per Ethereum op dit moment. Dat betekent 24 per minuut is 6000 dollar per minuut. Aan inflatiekosten. Maar het ding is dan dus uh, wel dat zij heel bewust ook een stukje deflatie er zelf inbrengen. Ja, om die, eh, omdat voor investeerders zoals een ik, zei de gek, uh, is dat getal ontzettend belangrijk. Hoeveel munten komen er iedere dag op de markt? Want dat is uiteindelijk het aanbod. Ja, want die, die moeten allemaal gekocht worden. Ja, als die niet gekocht worden, dan blijft de prijs lagen. ja. Ja. Het hele ding was toch ook, dat, althans toen het helemaal begon met al die crypto's... ...was de gedachte juist dat, het, dat de hoeveelheid, uh, hoeveelheid munten als het ware... Uh, dat die eindig zou zijn, juist om een soort van standaard te garanderen, dat je niet continu maar die inflatie hebt. Nou, dat was een ja, bitcoin. Maar ik bedoel, uh, ja, je dat... kan zo, jij kan bijvoorbeeld de, oneindig, dat, uh, de, de, ja, de flappy coin is oneindig. Ja, dat zijn flappy coins. Ook Ethereum is opgezet als een munt die heeft een oneindige inflatie, net als bijvoorbeeld een dogecoin... die ook binnen een maand na de oprichting hun protocol hebben veranderd. Iedere 30 seconden komen er 10.000 Dogecoin bij. En dat zal altijd door blijven gaan. En ja, niet iedere cryptomunt heeft een eindige hoeveelheid. Nee, nee, nee. Maar het is ook zo dat uh, een protocol kan veranderen. Als je, ook als bij Bitcoin alle developers en miners zeggen van, nou, uh, ja, we gaan er toch wel de inflatie wilt opvoeren. Ja. En uh, ja, de mensen hebben het gevoel van, ja, moeten we maar naar meegaan, want uh, wat, wat moeten we anders? Anders hebben we geen developers en miners meer. Dan gaat de inflatie ook omhoog. Dus, die government is nog best wel belangrijk voor die munten. Dat is waarom ik dash wel leuk vind. Ja, precies, dash hebben uh, een beetje een, een, een protocol hoe, je, hoe, ze wijzigingen, hoe ze met wijzigingen omgaan. Ja, ja. je wilt het democratiseren. En, uh... Nou, ze hebben die master notes, geloof ik. En die master notes, die, daar moet je een hoop in investeren. En dan, dan zit er een hoop geld van je in. En, en dan mag je mee beslissen over wat er gebeurt. Dus dan, nou, ja, het lijkt me niet waarschijnlijk ja. dat je het dan helemaal naar de malle moer helpt. een soort van aandeelhouders, zeg maar. Ja, ja ik hoorde ja, Amanda Billy Rock, of tenminste Amanda B. Johnson heet ze tegenwoordig. Die is uh, tegenwoordig een van de uh, spokespersons, zeg maar, van uh, woordvoerders van uh, of gezichten van uh, Dash. Dat was ze altijd al. Nou nee, nee. Ik heb haar nog bij mij bij ons, een van de eerste uitzendingen, volgens mij de tweede uitzending, was ze bij ons uh, te gast. Toen was ze nog gewoon. Uh, Bitcoin Girl uh, nummer zoveel. Ja, maar toen ik haar ja, de... bij Anne-Holko zag, toen was ze al een, uh, een ja, dash, uh, dame Maar ze is er een tijdje uitgestapt en nu is ze weer terug, geloof ik. Ja, ja, ja. ja, ja. En die had laatst inderdaad een mooi filmpje waarin ze dan ook helemaal uitlegde van... Uh, ja, Je kon het zien als uh, vroeger dat je in een goede oude tijd dat je, je geld naar de bank uh, bracht... dat je dan uh, rente kreeg, op spaargeld. Hmm. En nu kan je zeg maar uh, Dash-in van Masternode stoppen... en dan krijg je steeds uh, ja, rente, als het ware. Ja, maar je krijgt ook wel het beslissingsrechten over. Oh, ja, over ja. Dat ze, ja. dat ze geen gekke dingen uh, doen met het protocol. En dat is wel een beetje het punt bij, misschien bij Ethereum ook, dat, dat is natuurlijk heel erg uh, Vitalik Buterin erin. En mm -hmm. het is een beetje centrally planned wat dat betreft. En ja, bij mm -hmm. Bitcoin is het, is het een beetje het de, de, de vechtgebied tussen allerlei verschillende personen en die voorkanen me eraf. En dan ik ben ik het er niet mee eens en ik begin weer een uh, nieuwe voork. Dus uh, Ja. ja. Nou wil ik het Dash verhaal niet kapot praten, maar het is wel uh, in het begin van Dash zijn er in één week door één partij Zes een triljoen. heleboel. Nou ja, uh, er zat een soort uh, fout in de difficulty adjustment, nou ja, waardoor dat er iemand uh, een, een heleboel insta-mind heeft. Nou goed, het maakt verder allemaal niet zo heel veel uit, maar uh, er wordt nog steeds geschat dat heel veel van die masternodes allemaal bij één partij zitten, maar goed er mm -hmm. ja. ah, zijn Als ook maar... video's die dat weer ontkrachten uh, ja, ontkracht, hoor. Dus, uh, ja al, al, al zolang die mensen maar het, ja. een goede mindset hebben waar jij mee akkoord kan gaan, dus het is het niks te maar uh, we hebben nog een. Uh, nog, ja, hoe, hoeveel berichten houden we in het totaal? Ja. <laughs> ja, zo geteld, hè? Ik zes, krijg weer een bericht van boven door dat we naar het volgende bericht moeten. 6,27. Ja. Maar we, we oh. zitten nu bij de Koreaanse crip. Uh, ja, ja, ja, ja, want die, die is ook aan het minen, uh, Noord Korea. De enige internet, ja, de enige persoon in uh, Noord-Korea die porno kan kijken. Wie is dat? <laughs> Raad <eens>. Kim. Je <laughs> kunt op hem stemmen als ja. de enige persoon op wie je kunt stemmen. Ja. Dan zelfs ook niet een... niet op hem stemmen. Ja, uh, je moet op, hem, stemmen. Ja, je moet. Ja, ja goed. Ja, dit is drie man op zijn slaapkamertje zitten, mijnen met zijn oude desktop. wat doet hij? Wat doet hij eigenlijk dan? en, en uh, wat voor invloed heeft dat? En waarom vindt hij het interessant? Ja, sancties ontwijken, denk ik, hè. Dat die... ja, ja. Ja, Monero is een privacy-munt waarbij je met RingCity uh, extra uh, anonimiteit uh, verwerft. In de blockchain van Monero is dus niet terug te vinden hoeveel Monero precies van adres naar adres gaat. Dat weten alleen de mensen die in het blog zitten, om het even zo uit te drukken. Um, ik zelf vind Monero een van de betere privacy-munten. Ook die heb ik weer... Wat meer dan gemiddeld. Ja. Uh, maar dat zou voor een Noord Korea die natuurlijk uh, ja, op allerlei manieren uh, uh, uh, gesanctied ge ge wordt. Hoe zeg je dat goed? Uh, uh, uh, ja, voor hun kan er zo'n manier om het uit de geschikt zijn ja. om uh, dat soort sancties te ontwijken. Precies, en... Dat is ook de reden dat ik hem gepost heb, dit bericht. Om, uh, vanwege dat ja. uh, die insteek. Ja, en er de... was ja. een uh, ontwikkelaar die was... Die was uh, gearresteerd nadat hij naar Noord-Korea uh, gegaan was om uit te leggen hoe je, hoe je sancties kon ontwijken. <laughs> toen kwam hij terug ja. in Amerika, toen werd hij gelijk de gevangenis hergegooid. Dat is iemand van ja. Ethereum, toch? Van, uh... Ja, was van Ethereum-developer ook, geloof ik. Ze ja. dus hadden me van tevoren gezegd dat je daar naartoe gaat, dan pakken we je op als je terugkomt, maar hij was toch gegaan. Ja, uh, uh, yeah. ja, ja. Ik had ja. Uh, laatst nog een hele interessante podcast uh, gevolgd over uh, iemand die, die wist heel veel en. Uh, ja, die vertelde erover en hij, zei, hij had het, zei ook van, je moet binnenkort, wat mensen vaak doen is, we hebben het over de grote jongens uit de investmentwereld, die langs de zijlijn staan te wachten tot het ooit wat wordt met crypto. En dan springen ze erin. Maar hij zei, wat, wat, wat ze vaak vergeten zijn overheden. Uh, want die hebben er ook heel veel belang bij. En mensen denken alleen maar aan het Westen, maar de wereld is groter dan het Westen. En er zijn heel veel landen die lijden onder sancties, onder boycotten. En voor hun zij, is crypto ideaal. Voor hun is heel uh, ja, logisch dat ze een mandje met uh, crypto hebben. Om uh, toch uh, te kunnen handelen. Want vroeger, en dat is mooi aan, aan crypto. Vroeger had je het zo van, uh, laten we even naar de middeleeuwen gaan. Met je aantal kastelen. En uh, Pietje was de hertog daar. En die had ruzie met uh, iemand die tussen zijn beste handelspartners zat. En die blokkeerde elke keer de wegen. Mm -hmm. Maar nu dankzij crypto kun je dat allemaal omzeilen. Je. Ja, en niet alleen uh, landjes die onder sanctie zitten, maar tegenwoordig natuurlijk ook heel veel. Als je kijkt wat er nou weer met die Nord Stream 2 pipeline gebeurt: dus dat is een pipeline ja. van Rusland naar, naar Duitsland. En die wordt bijna klaar. En ik geloof dat de uh, Amerikanen, las ik later, er toch weer bijna zeker van zijn dat ze nou zoveel druk hebben gezet op uh, alle, alle bedrijven die eraan deelnemen: dat uh, van ja, als, je, als jij met je kind naar Disney World komt, dan, uh, dan ga je gelijk de gevangenis in. Dat ze dat toch stil hebben gelegd. En ik denk dat het, veel van de bewijs daarvan gaat via bankrekeningen en betalingen en zo. En dat zou je ja. eventueel ja, ook, als het, als het alleen maar erger wordt en, en er wordt steeds meer bedrijven mensen op de keel gezet. Dan zullen ze, zou ik me niet verbazen als ze met dit soort dingen gaan, uh, gaan lopen marchanderen om, om uh, toch te kunnen opdrachten uit te voeren. Ja. Ja, en daar komt het voordeel van een monero ten opzichte van een bitcoin is dus dat het niet traceerbaar is. Want anders, dan doe je één transactie met een geheime agent. En dan weten ze alsnog waar je cent op staan. Ja. ja, en dat niet alleen. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen. Dan kijken ze waar het geld bij. Weet ik veel. In dit geval ging het om all Die leggen van die pijpleidingen. En dan kijken ze. Doen ze een beetje chain analysis. En dan kunnen ze nog zien wie die blijft betalen. Zeg maar. Ik denk dat in heel veel gevallen. Dat ook dat zowel de betaler als de ontvanger onbekend willen blijven eigenlijk. Omdat. Uh, ja, in het ergste geval heeft alleen het bedrijf uh, een probleem die een pipeline aanlegt. In, uh, maar het nog erger geval is eigenlijk, als, als de regering die hem anoniem loopt te betalen en alles ontkent officieel, als die, als die ook een, uh, een uh, probleem heeft door chain analysis, uh, dan uh, ja, dat is dat natuurlijk helemaal vervelend. Dus je moet wat, is, uh, wat is binnen zo'n netwerk eigenlijk het voordeel van dat je elkaar wel kent? Want ik zou zeggen, gooi er een hele zware encryptie tussen en niemand komt er ooit achter. Nee, maar die transacties staan in die blockchain. Dus je kan gewoon zien van, ja. van dit adres naar dat adres ge, ge en dat bij, is bij... bij Monero dus kennelijk niet. Nee, nee. nee. het is wat uh, volgens mij is slomer toch, Yoshi? Of, uh, nee, of je kan niet dat de capaciteit een stuk lager nee. of zo? Nee, ook niet. De Monero capaciteit is, uh, is uh, hoe zeg je dat, de, uh, uh, beweegt mee met, uh, met de drukte. Mm. Uh, die, dynamisch. Dus hoe meer transacties, hoe groter de blokken worden van Monero. Uh -uh. En die, die wallet van hun, dat is echt... Uh... <laughs> ja, het is gewoon, Monero is een stuk moeilijker uh, uh -huh. in alles, in gebruik. En Ze hebben dus een, een extra code, behalve dat jij een uh, sleutel die al veel langer is dan bij bitcoin moet geven, moet je ook nog een, ja, moet ik even opzoeken, maar no nog een, een, een, een, extra ja, een extra code ja, ja. blijven. Ja. Dus ja. je hebt, uh, ja... Ja, maar een wallet is ook echt, uh, als je dat ding open, die denk, is volgens mij ook al in geen tien jaar meer geüpdate of zo. Uh. Als ik het goed begrijp, als ik het goed begrijp, werkt het als volgt: dat de transactiehoeveelheid alleen bekend is bij de mensen die in dat blok een transactie ja, hebben gedaan. Ja, ja. En die hebben die data. Dus je kan nog steeds de blockchain van Monero oneindig traceren, maar dat kost jou één transactie per blok om achter al die data te komen. Ja, en ik begreep dat ook een nadeel daarvan is, is dat je de inflatie, bij die andere munten kan je gewoon de inflatie afleiden uit de blockchain, van hoeveel, hoeveel crypto's zitten erin. En bij Monero kan je in principe niet meer zien hoeveel crypto's, hoeveel Monero er zijn. Ja. Ook als er ergens een inflatiebug in zit en iemand kan net zoals bij Dash zeg maar zo'n mine doen of zo, een heleboel Monero... Ja, dat merk je niks anders dan dat de prijs langzamerhand onderuit gaat, omdat die allemaal aan dump dumpen is. Het is ja. een soort van monomonetair systeem waarbij uh, niemand eigenlijk een soort van centrale bankfunctie heeft. Ja. <laughs> ja, dat is, ja dat is toch prachtig? Ja. De code is wel openbaar inzichtelijk natuurlijk, maar je kan, als daar een fout in zit en iemand exploiteert het of iemand buit dat uit, dan heb je dat niet zo makkelijk in de gaten als met bitcoin. Uh, uh, uh. Hm. Maar goed, over privacy gesproken hebben we nog een berichtje over uh, de mixers. Uh, Scramblers, noem maar op. Uh, dat je. Uh, ja, laat, laat ik het even uitleggen. Of wil jij het even uitleggen, Josje? Jij zal vast ook gebruik van gemaakt hebben. Ja, ik kan het ook wel uitleggen. Het is, een, het is een mooie brug, Johan. Dus het is makkelijk ja, om ja. uit te leggen. Want als je dus wil voorkomen dat mensen heel eenvoudig kunnen herleiden waar jouw geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, kun je gebruik maken van een Bitcoin Mixer. En dat werkt eigenlijk als volgt. Een Bitcoin-mixer is een programma. En jij zegt: ik wil zoveel betalen aan dit bedrag. En dan uh, moet je dat bedrag in die Bitcoin-mixer stoppen, daarnaartoe sturen. Die Bitcoin-mixer wacht vervolgens op transacties van andere personen. Dus je bent afhankelijk van andere mensen die ook hun input leveren. Uh, en die mixer mixt vervolgens eerst die bedragen met elkaar voordat hij de betalingen doet. En daardoor is de directe contact is weg, want er zit dan één transactie extra tussen, of twee, of drie. Ja, het is een soort veiling eigenlijk dan. Nee, het is, een, het is een mixer, dus je gooit alles op één hoop, dat hussel je door elkaar, en dan haal je het er weer uit. En dan is het ja. niet één op één meer traceerbaar wie het er nou precies heeft ingestopt, en nou wie, wie, wie heeft betaald. Om het doet ja, een beetje aan een VPN denken, toch? Aan, wat dat betreft ja. een VPN ook. je computer uh, log je dan in met een VPN. En aan de achterkant er allerlei, uh, worden er allerlei websites bezocht en e-mailtjes gestuurd en zo. Maar je kan niet zien bij welke output bij welke input hoort. Ja, zo'n soort Union Router idee inderdaad. Het uh, uh, zijn dus mensen die dat aanbieden en uh, ja, die zijn een beetje in de problemen gekomen. Daar gaat dit bericht over. De ja. so, justitie en de VS zit er een beetje achter die, uh, die mixers. En ook achter de mensen die dat geprogrammeerd hebben. Daar zitten ze achteraan. Ja, het wordt langzamerhand wordt het natuurlijk steeds, uh, ja, zeg je dat, steeds normaler en steeds, steeds burgerlijker, als het ware. Dus, uh, overheden mm. die snappen dan ook hoe het werkt en die gaan dan ook gewoon hun traditionele middelen inzetten om daar dan ook weer in ja. in te grijpen. Um, ik moet wel even erbij zetten, de, de reden, want ik heb het ook via een, andere nieuwsberichten hierover gelezen. De reden dat uh, deze, uh, nou, de desbetreffende mi uh, mixer uit dit bericht, die. Uh, was dus opgepakt omdat hij liep te adverteren met uh, Make Your Dirty Coins Clean. Dat is Larry Harmon. Ja, en daar liep hij mee te adverteren. En uh, ja, dat is de reden dat uh, de SWAT team daar deuren in getrapt heeft. En uh, ja, dat, dat blijkt ook weer uit van je moet dat soort dingen nooit centraliseren. <laughs> ja, coin in. Maar het is waarschijnlijk wel moeilijk om dat te decentraliseren. Coin, -in, -in, coin -in, in, ja. Zeg je? Het is waarschijnlijk wel moeilijk om dit te decentraliseren. Want zodra je een website hebt waar dat op draait. Een server ja, ja. dan. Ja. Trouwens, je hebt Bitcoin Cash. Wat al eerder te sprake kwam. In de nieuwe, nieuwste wallet. Dat is zeg maar degene die je via de App Store en via de Google Play kan installeren. De komende versie, daar zit dus ook zo'n mixer ingebouwd. Dus standaard zijn al jouw Bitcoin tra Cash transacties onzichtbaar gemaakt. Die gaan dan ook door zo'n... Mixer erin. Nou ja, dus mij bij Dash zit ook, ook al een mixer ingebakt. PrivateSend ja, heet ja. dat wel ook. Ja, ja. ja, ik denk dat ze dit toch gaan verliezen, deze strijd. Om dit de kopje te drukken. Nou Peter, je zei dat nou... Uh, ja, inderdaad, de kopje te drukken. Maar jij zei dat nou van dat het allemaal op zo'n centrale website staat. Maar we hebben de vorige keer ook wel gehad over een soort alternatief... voor, uh, voor de standaard data nameserver. Dus er wordt is een hmm. soort van alternatief waarbij ze dat helemaal at random gaan toewijzen. En weer allemaal aparte services... Ook daar komt er ietsje meer uh, chaos uh, slash energie in. Ja, dat hoop ik nog steeds dat je dat krijgt, hele gedistribueerde Dus dat al die bestanden, dat is een hele website. Jij je, ja, je hebt gewoon een computer en, je zit, en een schijf eraan, die zit aan het internet en die bestel je ter beschikking. En dan kan je wat crypto mee verdienen om dat te doen. Mm -hmm. en, en dat doen een heleboel mensen. En dan kan een, elke website die kan verspreid staan over een heleboel servers. En dat, alleen als je de code hebt kan je dat bij elkaar rapen. Maar dat betekent dus dat, dat ze ook niet uit de lucht te halen vallen. Want nou, begreep ik ook de Wikileaks, was ook weer van uh, Twitter. De Twitter-Wikileaks-account was weer gesloten. Dus het is, het is broodnodig dat die sociale media, dat dat ook allemaal weer ge, uh, gedistribueerd wordt, uh, opgeslagen eigenlijk. Ja, we ja, ja, oh, zijn mee bezig denk... hoor. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment een beetje met dat probleem komt zitten was. Volgens mij, nou ja, nu in China zie je dat natuurlijk sowieso... Dat als de overheid denkt: hé, nee, dat wordt ons allemaal te gek, dan sluiten ze gewoon een aantal uh, fysieke hoofdleidingen af. En dan gaan ze dan heel erg op lopen monitoren en dan is het klaar. Weet je, ja, maar als je natuurlijk een hele hoop encryptie hebt, dan is monitoren heel lastig. Nou, daarom willen ze natuurlijk ook weer encryptie weer verbieden. Ik denk niet dat ze het internet meer helemaal af kunnen sluiten, want dan gaat hun hele, de hele economie ook de, de, de sjaak in. Dus ja, dat, ja. dat kunnen ze niet doen. En ze kunnen zelfs privacy volgens mij niet verbieden, want bedrijven die kunnen gewoon niet opereren als ze afgeluisterd kunnen worden. Dat, dat is ook gewoon, uh, voor bedrijven is dat niet acceptabel. Dus als, jij, als jouw verkoper ergens in een buitenlandse uh, missie staat om te verkopen... en hij heeft geen privé-internetverbinding... Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet werken voor een bedrijf. Ja, ja, ja. Maar we gaan even naar de, de bewoonde wereld toe. Um, of tenminste weg uit de, de virtuele wereld. We gaan even naar de centrale bank. Hè? De centrale bank van Suriname blijkt <laughs> weer... Een gewone centrale bank te zijn. <lacht> wat hebben ze nou weer uitgevreden? Heel veel geld bijgedrukt? Of ze, nee, nee, nee. Ze hebben de, de grootste banker over alle tijden gepleegd. Nee, wat, wat zij oh, okay. gedaan hebben is. Uh, uh, zij zijn gewoon eerlijk geweest eigenlijk. Hè? Waar de, waar de oh, Nederlandse centrale bank en de Europese centrale bank steeds net doen alsof ze het beste voor hebben met de economie. De centrale bank van Suriname die heeft gewoon bedacht van hé, hey, we hebben 100 miljoen dollar nodig. Uh, voor overheidsuitgaven, die hebben dat gewoon van de kassenreserves en commerciële banken afgeplukt. Zonder dat die banken okay. daarvan wisten. Weet je, dus die, die, doen helemaal, die, die, uh, die winden er geen doekjes om, die pakken het gewoon. <laughs> in plaats dat ze zeggen, nee, bedrijven moeten meer investeren, zoals de ECB laat zei. Hè? Dat ze die rente naar 0% gooien. Die centrale bank in Suriname, die pakt uh, die het gewoon. Die, uh, <laughs> die doet het helemaal niet via een omweg. <laughs> ja, dus okay. vind ik vind dat wel eerlijk. Vind ja, ja, ja. Maar ook weer typisch Zuid-Amerikaans in mijn beleving, echt zo'n bananenrepubliek euh, hm. actie. En hebben ze daar niet nog wel of zo de Surinaamse gulden, nog steeds? Nee, het is wel dollar toch? Ja, dollar dacht ik. Is Surinaamse dollar, ja, ja. Nou, staat, we hebben gulden. 100 miljoen dollar van de kassenreserves van commerciële banken particulier geld gebruikt voor overheid. Het zal gaan, wel Surinaamse okay. dollar zijn, toch? Ja, ja ik weet niet. Een ja, ja, ik, ik, ja, ja, het is een Surinaamse dollar inderdaad, Ja, ja. ja. Ja, want ze hebben, even... hebben uh, gulden, hebben gulden. Ja, ja, dat dan weer wel. Ja, ze hadden had de afgelopen vier jaar al geen jaarverslag aangeleverd en een wisselkoers wisselkoersverliezen geleden. Dus ze hadden het even nodig, zullen we zeggen. Ja. Zal, de, uh, de, dus de Surinamers die zijn, die zijn de Nederlandse ex-kolonie gewoon op de dollar overgestapt. Uh, Surinamse dollar wat ja. een uh, verraders. Ja, absoluut. Ja, <laughs> ja, ja, ik denk dat het ook was, want uh, op een gegeven moment, uh, ja, al bericht alweer, maar. Het scheen zelfs zo te zijn dat er een periode, een moment is geweest dat de CIA klaar stond om Suriname binnen te vallen. Dus mm -hmm. uh, ja, het heeft wel op dat punt gestaan. Dus, uh, ja. ja, Ze moesten iets goedmaken met Amerika. Ja, <laughs> nou, maar, dit, maar dat, het, dat die het, uh, centrale bank dat leeg had, dat schijnt heel normaal te zijn. Hè? Dat is al een paar keer eerder gebeurd in de geschiedenis ook. Je, jared, dag, uh, jared, ja, 80, 90 al ergens. Dus dit, dat is gewoon een manier waarop ze daar een beetje de overheidsfinanciën op orde houden. Dan af en toe dan in ze een beetje van die commerciële banken. Ja, hier staat ja, toch, dus... toch richt de maatschappelijke woede en verontwaardiging zich ook op de commerciële banken. Bank. Want die worden mede verantwoordelijk gehouden, omdat die hebben dat geld ook zomaar afgestaan. Nou, ik kan je zeggen, je hebt weinig keuzes de overheid bij jou langs ja. En, uh, ja. en die, die vraagt jou om, uh, om het geld. Maar het is natuurlijk wel dat is wel de reden, denk ik, misschien ook in Chili, waarom de verwevenheid uh, van die. Commerciële banken die zo blindlings doen wat de overheid van ze vraagt en, en alle gegevens doorgeven en iedereen verraden, dat die haat zich kennelijk ook, ja, wat ik in zie, die zal heel duidelijk tegen de, tegen de banken richten. Ja, ja. Ja, ik tel het heel interessant. Dit is gewoon in Nederland natuurlijk ook gebeurd. Hè, met die banken allemaal omvielen dat de overheid ze ineens ging redden. Er zit ja. een ongelooflijke verwevenheid tussen die overheid en, uh, en de grote systeembanken, zeg maar. Die kunnen gewoon niet zonder elkaar. Ja. Ja, het en dan, ja, het, volk, het volk mag er gewoon voor opdraaien. Ja. Maar mensen, als je niet eens bent met je overheid, ga gewoon naar Drenthe toe. Want dat is uh, Libertaria, lees ik hier. Mooi. Ja, ja, nou ja, het het ding is uitdrukkelijk. Het bericht gaat eigenlijk over iets anders. Hè. Dat is het debat over vrijheid in het kader van 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetting. Maar ik scrolde eventjes helemaal naar beneden van dat bericht. Dat die, die Drentenaren die zijn wat te weinig op de hoogte van, hun, uh, uh, van een soort van democratische rechten en de inspraak die ze hebben in Drenthe. Want je kunt dus, uh, als je 400 handtekeningen hebt en je boven de 16 bent, maakt niet uit wat voor voorstel je hebt. Hè, dat kan een compleet absurd zijn, dan kun je dat op de agenda zetten van de provincie. Mm. Dus ik wil iedereen bij deze aanmoedigen, als je in Drenthe woont, haal 400 mensen bij elkaar en doe een raar voorstel. Oké, okay, je moet wel in Drenthe wonen. Ja je, ja, je moet wel in Drenthe wonen, want het gaat echt over inwoners van Drenthe die dat kunnen doen. Ja, uh, ja huisprijzen zijn er laag. Laten we daar een Freestate beginnen. Ja, precies. Het, ja, ja. Je kunt allerlei voorstellen. Ja, hallo, we Johan. Weet jij nog dat je mij een keer uitnodigde in de aflevering? Ja. Toen ik mijn uh, vrijstaat uh, wonderland behoorde oh, ja, was dan aan dat de rent, rand hè? van Drenthe. Er is geen <laughs> Nederlander in geïnteresseerd, Johan. Ze zijn allemaal <laughs> uitermate tevreden met de... Met de Oliewinsten van Shell. Dus vergeet het maar, in Nederland krijg je het niet van de kop. Mm -hmm. ja, tenzij daar allemaal Libertariërs komen uh, zitten en die gaan ja, daar okay. uh, allemaal. Okay. Als er uh, 400 ja, wel, uh, Libertariërs je hebt, dan, uh, Hoe heet die nou ook weer, die uh, Van uh, uh, Joyland. Die Joey. Joey. Joey. Van jo ja, van Joyland. Die, die dat bedrijf in Amsterdam met die. Uh, nou, die, die was er wel. Joey Joy. <laughs> Als ik, als ik de naam helemaal zeg, dan weet ik het Oké. Okay. Joey, heet die nou echt Van Koningsbrugge? Ja, het ook echt ja, Joey van Koningsbrugge. Oh, die, ja, die achternaam zegt me wel wat. Ja, ja, ja. Die, ik heb hem als Facebook-vriend, ik heb alleen nooit met hem geluld. Maar... Ja, die is van dat Joyland, van, die, van, het e van het poeder wat je kan eten. Hoe zeg je dat? Snuiven, bedoel je? Oh, is hij dat met zijn gouden auto? Ja, die... Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat kan ik me niet voorstellen dat hij een gouden auto heeft. Als ik zijn Facebook hier zie... Hij heeft zijn op zijn hoofd toch? Nee, Oh ja, dat wel. Maar die heeft geen gouden auto. Hij zit hier in een oude, Cubaanse verroeste auto. Ah, oké, oké. Het is roeschleur. Niks mooier dan dat. Hè? Ja. Hij staat hier omdat hij... Hij wil de dodo terughalen, mijn amma. Ja, is... <laughs> nou ja, dat is een mooi ideaal. Ik bedoel, die man moet zeker naar uh... moet hele... nou, dan dan Drenthe gaan. De... En ja. hij heeft genoeg. Ik denk dat hij zo wel 400 volgelingen kan krijgen. Die met hem uh, voorstellen kunnen gaan doen in Drenthe. <grijg> dat lijkt me prachtig, ja. ja. ja, ja, ja. Maar uh, even kijken wat we allemaal nog meer hebben. Ah, ja. dada -dada, vrijheid is vanzelfsprekend voor de MBO'ers. Ja, ik heb niet dat hele bericht kunnen lezen, he, want er zit een of andere blok op en moet je weer abonne abonnee worden van het Leidsdagblad. Maar dat, uh, de kop die zei al genoeg. Uh, vrijheid is vanzelfsprekend voor MBO's. Als je over dingen begint te zwijgen, worden ze vergeten. Dat vond ik leuk, want daar hebben we het de vorige keer natuurlijk over gehad met, uh, met Henk. Uh, van moet je nu alles zeggen uh, wat je kunt zeggen en wat je wil zeggen? En is dat zinvol? En uh, heel, veel, uh, uh, heel veel jongeren, die staan er helemaal niet meer bij stil dat ze allerlei dingen kunnen zeggen. En de, het wordt ook steeds, uh, steeds logischer ofzo dat, dat je gewoon beperkt wordt in wat je wel en niet kan zeggen als je als bakker geen. Uh, geen moorkop meer mag bakken bijvoorbeeld, of een negenzoen in je winkel mag leggen, dat soort dingen. Ik hoop straks ook nog over het woord carnaval te spreken, dat wordt ook interessant. Ja. Uh, maar goed, die minister Blokhuis die praat dus nu met die mbo's over vrijheid ook weer in die kader van die 75 jaar uh, bevrijding. Ja, maar dat vind ik wel een vraag. Dus van, hey, uh, uh, ja. Hebben jongeren eigenlijk nog dat vermogen om te beseffen dat, uh, uh, dat ze niet alles maar in moeten slikken ofzo? Dat het af en toe ook belangrijk is om gewoon te zeggen wat je vindt. En ook lomp te durven zijn, denk ik dan. Want dat moet ook gewoon een keer kunnen. Maar het wordt ja, een hele, bra hele brave wereld tegenwoordig. Hè? Er zijn heel veel dingen die je niet meer mag of kunt zeggen. En iedereen die voelt zich te pas en onpas beledigd. Mm -mm. Ik vind het wel pas in dit kader dat je, niet, uh, dat je daar dan niet ook maar gewoon altijd over zwijgt. Dat je wel gewoon een gesprek in ieder geval durft aan te gaan. Ja. En dan, dan des te vreemder is dan het volgende bericht. De vrijheid van meningsuiting is uh, kenmerkend voor Nederland, vinden de Russen. Mm -hmm. En Rusland is er nog niet klaar voor. Maar ja, ik ken, uh, ik ken wel Russen. Ik bedoel, die uh, hebben meer. Uh, die, ja, De Russen die ik ken, die, uh, die zijn behoorlijk open. Ja, het is natuurlijk enquête in de trouw, hè, En het is altijd met onderzoekjes. Dat hangt er maar net vanaf wie je voor zo'n onderzoek kunt krijgen. Uh, en ja, mensen ja, als die... je gewoon naar Rusland gaat en je trekt de Rus van straat <laughs> en uh, vraagt <laughs> of hij aan dit onderzoek heeft meegedaan, wat hij van Nederland vindt, en de vrijheid van meningsuiting, dat je dan een grote vraagteken krijgt. Ja, ja, ja. ja, maar er zijn natuurlijk ook heel veel Russen, dus die kansen zijn op een vrij klein, hè. Maar, ja, maar daar staat ook wel, Russen en Nederlanders delen dezelfde dus Europese waarden, vinden veel Russen. Nou, ja, er zijn gewoon uh, tien Russen gevraagd of zo, vijftig of ja. zo, dat is echt niet zoveel. Uh... Ja, maar wat ik wel typisch vind, is dat die Russen die ze dan toch gevraagd hebben, die, uh, die hebben dan nog wel een beeld van Nederland als dat het hier gaat om bordelen en, uh, en drugsverkoop. Terwijl ik denk, ach, dan zijn we door de rest van de wereld al aardig in ingehaald, geloof ik. Dus de uh, ja, maar dat is uh, met Chili en een vrije markt. Uh, dat klopt niet meer. Uh, dat dat verandert natuurlijk. En, dat, en dat de mythe blijft langer bestaan dan de realiteit. Ja. Ja. Maar dat is wel opvallend. Dus dat blijft daar dan ook hangen. En, maar dat is wel vervolgens ook weer. Die beeldvorming is bepalend voor uh, hoe zij met Nederland omgaan. Want er zaten een paar handelaren tussen. Je, en die hebben dan in de praktijk wel de ervaring dat die handel met Nederland heel erg goed is. Dus die... Hebben wel dat directe contact. Maar die mensen die het gewoon van een afstandje bekijken. Ja, die hebben nog steeds een beetje zo'n beeld van een jaar of tien, vijftien geleden of zo. Toen het nog allemaal helemaal anders was. Mm -hmm. uh, wat ik ook wel interessant vind aan dit is af, afgezien van de inhoud. het feit dat dit hele verhaal over ja, Nederlanders en Russen. En, en een verbroed, uh, het is een broederlijk artikel eigenlijk als je het leest. He? Nou, de, de, de, ze delen dezelfde waarden, dat staat er in, het, uh, in, de, in de top. Uh, ik moest eraan denken toen... Toen ik vandaag een berichtje zag van uh, ja, Europa moet toch noodgedwongen gewoon verder zaken doen met Rusland. Ondanks dat Amerika daar een bloedhekel aan heeft, komen ze er niet onderuit om, om daar zaken mee te doen. En in en relaties moeten genormaliseerd worden. En daar heb ik het idee, ja, bij zo'n berichtje ook, hier, er zit een soort, uh, ja, een soort punt in denk ik dat we weer... Dat Europa gewoon weer terug moet naar normaal met Rusland omgaat. Zeker nu Amerika weer heel erg op China gericht is, met de Amerikaanse overheid China zit te demoniseren en die handelsoorlogen enzovoort, is de, is de druk misschien een beetje van Rusland af om die, weer, uh, ja, om, om, die, om die handelsrelaties weer wat te normaliseren. Nou, gelukkig maar. Josje, wat vind jij ervan? Ik heb er een beetje een punt over gehad. Ik ben ook met een enorme Liebelandsvlag erop. Wat ja, als ik, als als ik vind je zo... überhaupt van, uh, van Rusland, Joshi? Nou, ja. Serviër. Ja. ja, precies. Ik, uh, ik mijn banden mee. Heb jij ik, uh, ik geef hier tegenwoordig lezingen over Liebeland. En dan zeg ik altijd: ik zie een derde weg. Je hoeft niet te kiezen tussen Poetin of Trump. Uh, wat vind ik van Rusland Rusland is ook gewoon een land hè? ik vind Rusland vaak logischer dan Amerika maar ja, wat, ja je hebt inderdaad wel een heel ander beeld van Rusland als je in Servië woont hier in Servië is Rusland de grootste vriend als je, als je naar alle omringende landen kijkt nou heel dat oude Joegoslavië, dat hebben ze net uh, kapotgevochten met elkaar alles wat in het westen ligt ja, daar moet eigenlijk niemand iets van hebben. Het is voornamelijk toch Rusland die hier uh, veel warme harten, uh, hoe zeg je dat, bereikt. Doet kloppen. Doet maar kloppen. merk je dat dan ook in de dagelijkse praktijk? Dat je bijvoorbeeld veel Russische producten in de winkels ziet of veel berichten over Rusland in de media? Nou, nou hier heb je dus uh, in Servië heb je het verhaal wat dagelijks op het nieuws terugkomt. Um, is Kosovo Ik weet niet in hoeverre jullie allemaal op de hoogte zijn Van Kosovo uh, oh, ja. Rusland accepteert Kosovo niet als onafhankelijk land Samen met bijvoorbeeld een Spanje Wat dat niet kan doen Omdat ze dan een probleem hebben met Hoe heet dat ook alweer? Catalonië. Nou oh, ja um, de, Serviën, de Serven Hebben iedere dag op hun televisie Krijgen ze te horen Kosovo is Servië uh, in de hoofdstad van Kosovo, Pristina, staat een stambeeld van Bill Clinton, die daar, ja, wat dat stambeeld daar staat te doen, uh, aantonen dat Amerika alle drugs importeert voor de Balkan via Kosovo waarschijnlijk, maar de mensen hier hebben, een, hebben, hebben gewoon door de hele geschiedenis met Joegoslavië geen goede band met de NAVO, zo moet ik het goed zeggen. De NAVO is het probleem hier, nou. En als je door Kosovo rijdt, dan zie je heel veel NAVO-tekens staan er dan opeens op. Overal. De... Ja, ze yeah. zijn. En de, de, ik geloof ook dat de grootste militaire basis van de NAVO in Europa is daar ook ergens in. De... Ja, want het is gewoon bezet gebied, zo moet je het eigenlijk zien. Het is... ja. De Serven die willen dat helemaal niet. De Kosovaren, ja, die worden eigenlijk een beetje misbruikt, want die, zit, die leven in super slechte omstandigheden. Daar valt de stroom zes uur per dag gewoon weg. En, en allemaal dat soort dingen. Um, ja. Maar ik vind Kosovo, ja ik ben daar geweest vanuit Macedonië, maar het kwam nog best wel ja, welvarende over, omdat er wordt enorm veel EU-geld ingepompt ook. Hè. Oh dus uh, ja. zolang, zolang er EU-geld ingepompt wordt, redden het wel denk ik. Uh, ja, de vraag is, als, uh, als dat weer gedropt wordt, wat er dan gebeurt? Je moet het eigenlijk zo zien, om de, om de uh, relatie tussen Servië en een ander land te weten, moet je eigenlijk kijken wat vindt dat andere land over Kosovo. En dan kun je Servië, dan ja, kun je ze plaatsen richting Servië, want dat is voor Servië het punt. Het verhaal is dat Servië het verkocht zou hebben en Servië claimt dat dat een ongeldig contract is, omdat er allerlei dwang en weet ik veel wat aan de grondslag lag. Dus Bill Clinton zat er met een pistool of zo. Ja, ze hadden op het einde van die oorlog natuurlijk vrij weinig in te brengen. Want ja, ze bombardeerden altijd dorpen hier plat. En ja. een beetje hetzelfde als de Duitsers die uh, Rotterdam bombarderen. Op een gegeven moment ja, heb je vrij weinig te onderhandelen natuurlijk. Als Ze hebben zoveel maar, gebombardeerd, Heeft de Belgrent dan ook nog een Nobel- Vredesprijs gehad? Vast wel. Nee, nee, nee. Maar, <laughs> uh, ik moet wel even de kanttekening erbij maken dat ik geen Kosovo-expert ben. Uh, mm. Dus ik uh, uh, vind het niet We overal... is geen Oost-Europa-deskundige. <laughs> nee, ik heb, ik heb uh, kennis van Lieberland. En dat is al lastig genoeg. Uh, uh, uh. Uh, hier komt de ah. heer Akkerman. Ik zal even mijn kennis... Ik ben er onlangs oh, oh. nog geweest in Kosovo. <laughs> maar ik kan even vertellen te uh, wat ik ervan vind. <laughs> in het kort, kijk, dat hele Lieberland-project... is ook een beetje een uitwas daarvan. Servië vindt dat fantastisch. Want daarmee zitten ze weer een beetje terug te... Ja, prikken, als je hoe je het wilt noemen. Richting EU en ja. Kroatië. Ja, de EU verplicht Servië eigenlijk om te spreken over die, uh, die grensdisputen. En dat doen ze dus ook. En ja, het belangrijkste onderwerp in dit hele gesprek is Kosovo. En als dat ooit wordt opgelost, dan is er ook voor Liberland duidelijkheid. Maar ik denk niet dat dat binnen vijf jaar gaat zijn. Maar, nou ja, toen ik er doorheen reed, leek het me wel een beetje een onhoudbare situatie. Want je zit met heel veel militairen. Als je bij zo'n klooster, oud klooster komt, dan zit daar ook uh, allemaal uh, wachttorens met schijnwerpers omheen om, om ja. de zaken een beetje beschermd te houden. Anders dan wordt het kennelijk opgeblazen. Ik weet niet wie, wie daar nou precies de vijand van is. Maar dan denk ik van oké, okay, het gaat dus alleen om een hele hoop geld en, en wapens ingepompt worden, kan je dat zo handhaven. Maar op het moment dat je daarmee ophoudt, dan flikkert het gelijk weer uh, in elkaar. Ja, maar dat is met die hele regio nog steeds een beetje aan de gang. Er is ontzettend veel diplomatie voor nodig. Als je, de, de, de, als je voelt, je voelt dat gewoon hier. Dat die mensen ja, de grapjes die men over elkaar maakt, zijn een stuk harder... dan dat wij over Duitsers een grapje maken, weet je wel. Uh, net was verloren, was den? Uh, ja, den Krieg, en dat soort geintjes. Die zijn hier nog ietsjes, ietsjes heftiger. En uh, ja. ja, Maar om even terug te komen op de rusland er staat hier nog bij één, twee uitspraken van Russen over Nederland... Uh, bordelen, dat zouden wij niet goed vinden. Ja ik, ja, ik weet de getallen niet precies, maar volgens mij hebben we enorm veel prostitutie in Rusland. Dus, ja, ja, maar eh, nooit, nooit, in, nooit in een bordeel dan, denk ik, alleen maar nee, op straat. Nee. Ja. over de webcam, de webcam is ook goed. Een... En het, ja, ja, het verkoop van, van drugs, dat zou, zou je niet moeten doen. Maar dat is dus ook, als je kijkt hoeveel alcohol ze daar gebruiken. Uh, <laughs> de levensverwachting is super laag, omdat ze zo ontzettend veel drinken. Dus het, ja, ja, allemaal ja. allemaal zelfgestookt ook nog, ja. ja. Ja. Een beetje raar wat voor problemen wonen. zij dan met Nederland zouden hebben. Ja, ik ik had van een, een Rus aan, aan het vastleggen dat het medicijnen zijn. Hè, ja. Dus. Ja, ik had een, een, van een Rus, Rus gehoord van mocht je ooit in Rusland komen, er zijn komen. Die, die mensen die, die, die, die wil je altijd laten proeven van een zelfgestookte spul. Ja. Hij zegt als je je eigen lief, leven lief hebt, neem het niet aan. dat ja, klinkt <laughs> Ja, maar We kunnen het, idee van je, je dus moeten die, die drugs ze moeten ze gewoon vaccins noemen. En dan uh, dan ja, gaat dat er gewoon niet op z'n Is dat, Ben meer heroïne aan het spuiten Nee, is een vaccin? Oh, dan ben je een hele goede, ja. goede burger. Oh, maar dat is toch ja. helemaal niet raar? Dat was er met Wilhelmina ook in de. Wat was het nou Wilhelmina of, of Julia? Volgens mij Wilhelmina toch? Die, uh, die, had, uh, die naam, nam ook gewoon Crystal meth was op hmm. aanraden van de dokter en dat heette toen een beetje anders. Maar dat was gewoon ook zware drugs. Alleen dat was in die tijd genormaliseerd. En denk dat nu met Rusland dus ook is. Zijn ze er continu aan de zuip? Maar dat zijn ze gewend. Maar die andere drugs die we in Nederland gebruiken, dat is raar. Ja? Dat past niet in het referentiekader. Terwijl dat zuipen wat die Russen doen, dat vinden wij weer een beetje overdreven. Want zo extreem doen we dat dan toch ook weer niet. Die, uh, in jouw vakantie, Peter, is de Nederlandse overheid begonnen met het aanmerken van ecstasy als een geneesmiddel voor. Posttraumatische stress en depressie. Ja, kijk, ja, dat is dat is is dat, dat stuff, steeds, Heroïne is een vaccin. Dat is dat is, dat is mijn nieuwe marketing slogan. Uh, vaccin, maar dat, kun je dat je voor well, Jongens, ik denk Kinderen. dat het uh, de aantal, aantal mensen met posttraumatische stress en wat was dat andere Josje? Depressie. Depressie, ja, dat krijg... Krijg... gaat in één keer keihard omhoog. Ja, dat ja, mensen niet zeker, te kunnen krijgen. Ja, <laughs> Ja, maar goed, waar we nog meer berichten? Uh, ja. Even kijken. Ja, oh ja uh, particuliere onderwijs, uh, dat is een track uh, vanwege de vrijheid. Maar je krijgt er ook nog taal en rekenen bij. Nee, dit, dit, dit, zijn, uh, dit, dit is uh, privaat onderwijs, zeg maar, hè, want dan gaat het hier over. Daar betaal je dan een paar honderd euro uh, dit per maand voor, dacht ik. Ja, uh, dit, ja dit, maar dat is best wel, dat is natuurlijk best wel prijzig. Maar die ouders hebben het er dan vaak ook voor over. Dat zijn zogenaamde B3-scholen, zoals we dat noemen. Democratische scholen vallen bijvoorbeeld ook onder, eh, waaronder Sudbury Onderwijs, waar, een, waar in ieder geval één school van staat in Harderwijk. Uh, en dat mag in Nederland ook gewoon, die B3-scholen, maar die krijgen geen subsidie van de overheid. Dus dan moeten ouders daar zelf aan meebetalen. Maar dan zie je dat zelfs ondanks dat het zo ontzettend duur is voor ouders om, te, om dat te betalen... Dat het nog steeds gewoon best wel populair is, omdat het zo ontzettende meerwaarde heeft. Dan denk ik, ja, dat is, misschien moet je gewoon uh, eindelijk eens een keer je, je handen van het onderwijs aftrekken als overheid. Dan komen ouders er zelf al uit. Hè? Ja, ja en ik dacht dat, het, dat er eens een school min of meer verboden was, toch? Was dat niet Sudbury? Of die hadden het hele leven heel onmogelijk gemaakt? Of ja, hebben... Toen zaten ze in, uh, in uh, wat was het nou, bij Amersfoort zaten ze nog, heette het de campagne. En die zijn inmiddels uh, hebben ze dan de Sudbury School gestart in, uh, in Harderwijk. En dat loopt nu op zich best goed. Alleen je moet dan heel erg veel wet en regelgeving voldoen. Ik weet dat zelf, ik ben daar ook wel uh, bij betrokken. Docentmaatschappijlijst sta ik officieel daar op de lijst. Nou ja, is tot nu toe we waren we diensten nog niet nodig. Maar dat moet ook echt. Je moet echt geregistreerde docenten daar dan hebben die ook uh, de bevoegdheid daarvoor hebben om les te mogen geven. Anders mag je als, uh, als school niet bestaan. Nee. Maar ik vond het wel apart, die, die, die zogenaamde liberale VVD'ers... die waren juist zei, echt ten strijde getrokken tegen dit soort dingen. Ik ja, me ja, ja, maar hij, die, die, die, die zat zelf op, uh, volgens mij, staatssecretaris van Onderwijs in ieder geval... die heeft er juist wel voor gezorgd dat dit soort B3-scholen uh, mogelijk werd. Alleen dan krijgen ze ah, natuurlijk ja. geen subsidie. Weet je, dus die heeft het zo, zo wel langzamerhand wel toegestaan. Of ook op zich best een positieve ontwikkeling, al gaat het natuurlijk veel ja, te Ja, maar met heel veel moeite, toch? Dat ja, dat, met... De, ja, maar dat komt ook wel doordat er in de Tweede Kamer nogal tegen wordt aangekeken van die mensen die natuurlijk maar gewend zijn dat het allemaal op een hele gereguleerde manier gaat. Waar, waarbij kinderen allemaal dingen leren die ze later helemaal niet nodig hebben. En dat is natuurlijk het mooie aan dit soort uh, B3 scholen. Daar, die zijn vaak gefocust op, op uh, vaardigheden die die leerlingen juist in de, in de praktijk heel snel kunnen gebruiken. Dus dat is best wel maar handig. Laatst nog dat er in Amerika een uh, lerares ontslagen was. Omdat ze tegen leerlingen gezegd had dat er veel propaganda op de school werd ver verkondigd. Mm. Dus, oh, oh, oh. Wat eigenlijk een hele mooie bewijs is daarvan. Maar ja, ja ik vind het, het is een mooi verhaal. Dat het <coughs> inderdaad dat is een beetje positief. Dat, uh, dat het inderdaad toch nog in Nederland wel mogelijk is. Om buiten, ja, niet helemaal buiten het, de staat om. Want je wordt nog steeds heel erg... Uh, de onderwijsinspecteur komt nog steeds kijken of hij wel de juiste dingen vertelt. Ja, hmm. klopt. Maar nou, misschien iets, iets beter. Nou, wat ik wel weet is dat ze daar ook aparte inspecteurs voor hebben... Hè, die dit soort onderwijs ook redelijk goed snappen. Dus die staan er niet per se gelijk afwijzen tegenover... maar er is natuurlijk nog steeds een soort kwaliteitseis vanuit de overheid... en ja, dat is wel aan regels gebonden. Weet het is ook zo als zij bepaalde examens willen halen, uh, dan moeten die nog steeds aan alle exameneisen voldoen zoals die ook voor andere reguliere scholen gelden. Dus dat verandert helemaal niet. Maar wat, wat ik weet van het Sudbury onderwijs is dat die leerlingen daar, uh, daar, die kijken zelf dat ze het eindexamen eisen door. En dan denk ik zo, wat moet ik ervoor doen om dit voor elkaar te krijgen? En dan gaan ze zelf een eigen plan maken in plaats van dat het allemaal voorgekoud is. Mm. En als zij denken van nou, hier heb ik op dit moment geen zin in, dan beginnen ze eerst met een ander vak bijvoorbeeld. Dus het, Gaat veel meer uit van intrinsieke motivatie. En ik denk dat dat een hele slimme zet is. Want dat is in, uh, in het didactiekland, zeg maar, wel heel erg bekend. En dat wordt ook wel breed onderwezen op leraaropleidingen. Dat intrinsieke motivatie echt essentieel is als je wilt dat kennis op de lange termijn blijft hangen. Dat het niet alleen maar leren voor een toets is. Dus wat dat betreft is dit een hele positieve insteek. En ik ben blij dat het, uh, ondanks de gebrekkige financiering, nog steeds zo populair is bij ouders. Ja, mooi. Ja, mooi verhaal ja. toch? Is ook wel eens ja. leuk. Ja. Maar er is een school in Veenendaal. Die, uh, ja <laughs> Ik weet niet hoe ik hier een bruggetje moet maken. Maar in ieder geval, die, uh, Ja, die noemde ah, ik die, het die zijn niet die, huh? die zijn iets minder vrij, ja. <laughs> okay. Nou ja, nee, ze zijn wel vrij. Tenminste, in de ah, okay, zin ja. van. Uh, ze hebben zoiets van: nou ja, wij zijn een openbare school. En we doen niet aan religie. Dus ze nemen dat de scheiding van kerken staat uh, serieuzer dan, uh, ja, <laughs> zo, zo, zo ver hoef je niet te gaan van mij, maar goed. het is ja. hun, hun keuze. Uh, van ja, Carnaval is een katholiek feest. Uh, we laten het verkleedfeestje gaan noemen, weet je wel. Want we willen niet religieus zijn. Bijna niemand heeft door dat Carnaval iets Katholieks is, maar, God, ja, wat, nee, maar wat wat ook als je een ja, andere naam geven. Carnaval, is ja. dat, dat is toch geen religieuze naam. Het is nee. een ja, religieus feest. Maar, maar als je een andere van... naam geeft, wordt niet minder religieus. Nee, De nee, hele inhoud blijft hetzelfde. Politie, uh, ja, ja. Dus, dus het, het komt niet uit de heeft, heeft, heeft meer iets te maken met... Ik dacht dat het vegetariërs waren die de bezwaar tegen hadden. Karnen. Nee, nee, nee. Het nee, nee, nee, gaat echt om... Uh, gaat echt om uh, een soort van uh, de rechtbesteden open, openbare schoolmensen. Die dan zeggen uh, die katholicisme ja, ja. hoeven we hier niet. Maar dat is eigenlijk hele ja, raar gedachten natuurlijk. De hele inhoud blijft hetzelfde. Het carnaval zoals het nu gevierd wordt... Dat heeft niks meer met katholicisme te maken. Nee, natuurlijk niet. Het, het oorspronkelijke nee. was dat... Je moest zo 40 dagen vasten, maar ja, voordat je 40 dagen gaat, gaat vasten, denk je, nou, ik ga nog even zuipen, want zo meteen mag ik het niet meer. Ja, dus uh, zo is het ja. een beetje ontstaan en er is ja. een hele circuspoppenkast omheen met de Raad van Elf en uh, wat een soort cabaretsk uh, iets was, ja. hè. Ja, gewoon de lokale politiek werd ermee in de zijk genomen, zo was dat vroeger, zeg maar. Ja, ja. ja toch zit er, uit als, net als Sinterklaas zit er nog wel ja. iets van propaganda in, denk ik, want... Het, ook bijvoorbeeld dat het overhandigen van de sleutels aan de, van de stad. Heeft de, de burgemeester geeft dan aan Prins Carnaval de sleutel. En dan wordt ja. er een enorme chaos, want dan hebben de gewone burgers, die hebben de macht. Dus dan liggen ze helemaal laveloos in de goot en, en, uh, en orgieën en alles gaat helemaal mis. Totdat het sleutel weer terug wordt gegeven aan de burgemeester en dan loopt alles weer ordelijk. Dus daar zie je, dat is alleen een oeteldonk hoor. Ja, dat, maar dus is, dat zit er is een, is, dat een is beetje. Ja, was het afreden, ja. Als je in Limburg kijkt, is het echt heel, heel erg uh, traditioneel allemaal nog. En daar zie je wel echt het katholicisme terug. In het dorp van waar mijn schoonfamilie vandaan komt, daar is, uh, ja, ik, ik ben daar eens een keer op carnaval geweest, maar nou, ik heb nog nooit zoiets saais meegemaakt. Uh, dat was, maar dat is een klein dorp en iedereen kent elkaar, dus niemand gaat er vreemd, want ja, nee. dat, dat, dat valt op. En dan wordt er dan de rest van het jaar van gesproken, dus niemand doet het. Dus carnaval is het meest saaie moment in het jaar. Ja, dus, uh, mm -hmm. ja. Maar Wat je hier ziet is volgens haar, dus die vrouw die opgestapt is, is de ophef over de naamsverandering iets dat past in emoties over feesten en gebruiken die worden afgepakt door anderen. Kijk maar naar Zwarte Piet of een recette discussie over de moorkop. Niemand staat stil bij zulke namen tot er een beweging op gang komt om ze te veranderen. En ik denk, mensen hebben dan heel sterk het gevoel dat hen iets af wordt gepakt, omdat ze het zien als onderdeel van hun identiteit. Ik denk dat dat dus, inderdaad ja. best wel eens, dit soort lullige dingetjes die kunnen best wel ja, ja. Een, een, een enorme revolutie geven, omdat ja, omdat mensen gewoon inderdaad het idee hebben dat alle stoelpoten onder de lijf worden weggezagen. Ja, nu ook nog de carnaval. Ja, ja. maar jongens, ik, de reden dat ik het erin heb gegooid, dan kwam het mij, oh. uh, was dat kwam voor mij. Was dit alleen maar een school in Zevenaar. Zevenaar. Uh, denk aan de Boven de Rijn, protestant. Openbare school, uh, Je hoeft je kind daar niet naartoe te sturen. Uh, en, en, maar de heftige reacties kwamen uit het hele land. Ja, ja, ja. Met, met, met dreigbrief en noem maar op. En ja, maar dat is klaar met aandelen. gele Dit soort, ja, en... dit soort ja, afpakdingen, dat ligt gewoon heel gevoelig. Aan. Dat, uh, ja, ik denk dat maar het... er wordt mensen niks afgepakt? Nee, met nou, ja een ja Ze <laughs> ja, hebben het gevoel, het gaat om het gevoel dat, ze, dat, ja. uh, ze hebben het gevoel dat hun identiteit wordt afgepakt. Ja, ja dat maar wordt is, niet geen dat, dat ge <laughs> Nee, maar het gaat om het gevoel, hè? Nee, ja, maar ja, het was ja natuurlijk net zoals in het Zwarte Piet. Het begint ergens een keer met een school die zegt: geen Zwarte Piet meer waarvoor je het weet, is het landelijk gewoon verboden. En wordt er, wordt er een zwarte piet gearresteerd? Of als je, er moet, er, moet er een roetpiet uh, opkomen dagen? Ik, ik weet wel, ik kan me invoelen invo hoe dat soort mensen denken dat, dat dit is schooltje in Zevenaar En uh, je hoeft je kinderen niet naartoe te sturen. Ik kan ze een andere school sturen, ja. Uh, je bent drie jaar verder en uh, de hele, toko, de hele de zaak is verboden. En ik heb niks met carnaval hoor. Ik, ik, ik heb een beetje hekel aan carnaval, maar... Uh, <laughs> op, ben je er ook eens van een de schoonfamilie geweest? <laughs> Volgens mij ben jij er niet bij geweest Peter. Maar we hadden het een tijdje terug over de rode roeptoeter dat die zo verzuurd was. En dit klinkt ook een beetje zo verzuurd. want <laughs> ja, ik heb eigenlijk niks met carnaval. <laughs> nee maar ik, ik bedoel aan te geven. Ik begrijp die mensen van die hun carnavalsfeest uh, voelen dat dat onder hun poten wordt weggezaagd. Ondanks uh. het feit dat ik helemaal niks mee heb, maar ik, ik kom, uh, ik, ik, ik, zeg maar, het boeit mij niet, maar ik zal wel vechten voor hun recht om carnaval te mogen vieren, zeg maar. en ja, ik vond het altijd vervelend als ik in de kroeg zat en er kwamen gewoon die maloten binnen die met hen helemaal verkleed waren en zo, en ja, dan zat je gewoon uh, rustig te drinken, te praten, en dan, uh, dat, maar en ik ging op een gegeven moment naar een café toe waar dat soort figuren geweigerd werden, dus dan kon je gewoon in het café ja. zitten waar uh, ja en dat vond ik wel mooi voor privé eigendom waar niet, en net zoiets als vrijgezelfeestjes zeg maar van, die, van die, uh, die die maloten die dan uh, als strijkplank verkleed uh, binnenkomen of zo daar, <lacht> daar ja daar, daar, <lacht> daar zit ik niet op te wachten maar. Peter ben je nog bij de campagne van LTU terecht geweest <lacht> dat de het super ging en uh... Dat was nog die is politieagent. Ja, ik heb laatst trouwens gecheckt, hè, want ik dacht, nou, ik ga eens even uh, uh, dat filmpje terugkijken dat we op RTV Utrecht waren. Dat ik in mijn supergrove pak in de uitzending was. Maar dat filmpje is gewist. Ah. Dat is nergens, nergens meer terug te vinden. Van die, die van de provinciale staten daarna wel heb ik 25 seconden in beeld. Maar die van supergrove niet, terwijl ik dat juist een geniaal moment vond. Dat ik eigenlijk even moest opslaan ergens. Ja, ja, ja, ze waren gewoon bang dat dat uh, populair zou worden. Zullen ze hebben ja, weer... ze meteen Ze wilden er ja. niet meer aan terugdenken. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, moet ik even ja. uitleggen aan de luisteraars als die van niks weten? Waarom we supergroven gedaan hadden? Nou, dat wij als LPU terecht. Uh, ja, dat was in 2014 gemeenteraadsverkiezingen. En wij wilden in ieder geval, uh, was in de basis het idee om um, gewoon de aandacht te trekken natuurlijk. Nou, hoe doe je dat? Dan ga je een beetje verkleed. Maar ik heb daar in die uitzending van RTV Utrecht ook wel uitgelegd... Uh, dat heel die showstyle, die, heel die debatten, die waren al van tevoren geprogrammeerd. Hè? Al die mensen die daar zouden komen te zitten, waren van de zittende partijen. Ja, Als je die mensen daar neerzet, natuurlijk gaan, uh, gaan de kijkers dan alleen maar letten op hun verhaal. Dat de enige inhoudelijke informatie die ze krijgen is over de zittende partijen. Dus ik heb toen ook gezegd, dit is gewoon één grote poppenkast... dus dan kan ik net zo goed als supergrove verkleed komen... Hm. En ik als en dat is, in en Dat is nog steeds niet veranderd hoor. Het zit nog steeds zo dat er heel selectief mee wordt omgesprongen, want dat is het grote verhaal. En, uh, Waarschijnlijk en is er een regel bijgekomen dat je niet meer verkleed mag gaan. Nou, mis, misschien inderdaad. Maar de, de, de hele gedachte dat verkiezingen uh, in, in beginsel een, een open strijd zijn, die, die klopt gewoon natuurlijk van geen kant. Hè? En ik denk, als je daar een beetje over nadenkt, dan weet je dat soort dingen wel. Uh, maar dat grondwettelijke recht wat je hebt om jezelf kandidaat te stellen... ...dat stelt eigenlijk in de praktijk bijzonder weinig voor... ...als, uh, als, het door de, als de media echt heel sterk als een poortwachter gaat fungeren... ...en, uh, en je bij voorbaat al, al afrangeert, als het ware. Dus, uh, ja, okay. je hebt dan gewoon geen kans. En zeker niet als je een hele nieuwe partij bent zonder zetels... ...dan mag je ook nog eens allemaal ondersteuningsverklaringen gaan verzamelen. Dus ja. zo open en democratisch is dat stelsel niet. Ja. Maar de grote vraag is, wie is de baas in de moskee? Ja... Ja, uh, wij dus hebben ja, het daar eerder over vader. gehad, hè, uh, vorige week. Toen was het al zo ja. van hé, er mag geen buitenlandse financiering meer komen naar die moskeeën. En uh, nu is de overheid echt definitief van start gegaan met, uh, met een kameronderzoek. Uh, en met een uh, heuse, heuse Tweede Kamercommissie die ongewenste buitenlandse beïnvloeding van moskeeën onderzoekt. Uh, uh, uh, ik nou, stel, stel nou, me zo voor als ik die titel zo zie, ik bedoel dan. Ik, ik woon hier in een wijk met veel moslims, ik weet wel een beetje hoe ze zijn. dan komt ja. een controleur de moskee, moskee binnen, zo van, uh, wie is hier de baas? Ja. En dan kijken ze allemaal zo'n beetje elkaar aan en dan uh, loopt er iemand weg. En even later uh, komt er een stokdover oude man, in is de baas van de moskee? Dat je hebt ook verhaal, Dat is een aardige man. Is een beetje doof, <laughs> ik kan geen ja. Nederlands. <laughs> Nee, maar, maar ik heb dat de vorige keer volgens mij ook al gezegd, dat ging toen om de financiering, maar dit gaat dan om, mogen ze eigenlijk van alles en nog wat zeggen in zo'n moskee. Ik denk, ja, zolang daar geen fysiek geweld aan verbonden is, ja. lijkt me er nog weinig, uh, weinig uh, strafbaars aan. Maar daar wordt dan ja. toch een rechtszaak over begonnen, hè? Ik vraag me echt af of, nou, uh, of dat nou een beetje gerechtvaardigd is. Ja, maar er was ook uh, zoiets van uh, dat... Uh... Dat er radicalisering was in moskeeën. Dus dan heb je een groepje mensen die komt daar binnen en dat gaat dan uh, de boel radicaliseren. Bedoel, ja, ver, verbaal. Uh, verbaal, hè? Ja. Uh, Peter had die theorie van, uh, of heet het nou ook weer, dat werd met een kernreactor vergeleken? Uh, The Separative Cooling of Gruppelies. Oh, ja. Ja. Je, hebt, je hebt inderdaad, uh, boos-einstein-condensaat heb je dan. Dat uh, aantal atomen bij elkaar hebben, en die trillen allemaal een beetje. Dat geeft de temperatuur. En als je nou de wildste atoom die er het hardst beweegt, als je die met een laser eruit schiet, dan wordt het ietsje koeler de rest. Maar, en dat, en, en op een gegeven moment implodeert dat dan. Uh, en dat is met groepen ook het geval. Als je, je hebt een groep, en het is een beetje cultisch, en, uh, uh, ja, nee, zo de Ayn Rand-verhaal of zo. En er is één iemand die heeft een beetje afwijkende meningen van de rest. Die wordt dan uh, uh, snel verstoten uit, dit, uit de groep. Wat er dan overblijft is nog coherenter. En dan op een gegeven moment uh, implodeert dat. Dan, uh, dan is elk klein verschilletje eigenlijk te, te groot om, om toe te staan binnen de groep. Mm. Uh, vrouw, ja, vooral die het... betreft in Nederland, die facebook -groepen. Op een gegeven moment werd overgenomen de trumpetariërs. Uh, iedereen die Trump niet als de heer en meester zag, die uh, werd eruit gekikt. Welke? Ik weet niet. Op? Ja, je, je hebt een Facebook, uh, ja, ja. Facebookgroep. Hmm. Nee, maar ik, ik twijfel ook niet dat dat werkt, zeg maar, als je die, uh, als je die onrustige elementen er als het ware uit gaat filteren. Uh, en ik zit veel meer met de vraag van, is dat nou eigenlijk een rechtvaardige zaak om dat te doen? Want er zijn overal wel een beetje verontrustende elementen en je kunt er van alles van vinden. Zeker als je ver van de islam afstaat. Uh, dan kun je je daar helemaal niet thuis bij voelen. Net zoals wij bijvoorbeeld uh, met de Russen ons niet altijd misschien helemaal thuis voelen nee. ofzo. Maar er is, is in dit geval is er gewoon een rechtszaak over begonnen. En de overheid heeft daar een, een enquêtecommissie opgezet. Dus ik denk, uh, ja, er wordt allemaal belastinggeld aan besteed. Er worden mensen onder druk gezet uh, en in een rechtszaak gesleept die allemaal dingen zeggen. weet je? En uh, ja, volgens mij mag je in Nederland nog steeds dingen zeggen. Mm -hmm. Ja, je kan het ook omdraaien. Misschien is het, uh, de. kijk, de overheid is eigenlijk ook een cult, de, de etatisten. Mm. En die proberen eigenlijk alles wat, niet, uh, wat maar een beetje kritiek op de staat heeft. En dat zijn uh, moslims of radicaal moslims ook. Die mm. hebben ook uh, kritiek op de staat en Jehova's ook en zo. Die erkennen het niet eens. Ja, dat moet er allemaal uitgekikt en uh, gezuiverd uh, worden. Dus uh, ja, eigenlijk is die. De hele cooling of grouperleaf heb je eigenlijk bij de, bij de hele sta, de staat eigenlijk, hè, de etatisten. Mm -hmm. ja, je hoeft maar een beetje kritiek op de staat te hebben en uh, ja, je wordt er al uitgekikt. Ja, het is, maar het is toch lastig als je een Nederlands paspoort hebt. Hè? Ja, eh, eh, eh, eh, dan word je met de uitkering weggeserveerd. Ja, dat, maar dat is feitelijk zo dat de belastingbetaler dan gaat betalen voor je. Ja, maar dat vinden we niet erg hoor. Ze drukken er weer wat bij om de uitkering euh, mm. betalers, euh, euh, sorry, uitkeringtrekkers te betalen. Nou, maar het is een beetje dat, dat meningen de neiging hebben om te, om te versmallen, zeg maar. Dat is dat, uh, ja, even een conflict en dan gaan er twee, die kunnen niet door één deur heen en dan wop, dan, dan, dan condenseert het zich rond één, één kern. En uh, ja, het is een nieuwe verzuiling. In Nederland is het natuurlijk wel heel oud. In Nederland had je altijd al de verzuiling met de katholieke scholen en de protestantse scholen en ook ware scholen en, en ook omroepen allemaal verzuild en... Ja, dat is eigenlijk nog veel fijnmaziger geworden nu met sociale media. Ja, nou, we zullen we zien waar dit naartoe gaat leiden. Even kijken we aan naar het volgende bericht. Uh, gemor binnen de coalitie. Uh, ja. Het zal weer eens niet. Waar mors over? Dit gaat over een kwotum, weet je. Voor, het is natuurlijk al de hele tijd uh, positieve discriminatie gehad. Uh, en ja, dan moet je een soort van je excuusallochtoon binnen de organisatie hebben en zo. En, en je excuusvrouw, weet je, want er moet toch een bepaalde ratio uh, uh, aan mensen daarbinnen hebben zitten. Uh, maar nu is er een nieuwe stap in die hele strijd. Uh, en dat is dat, uh, dat bedrijven dus bij het CBS kunnen gaan opvragen. Uh, aan de hand van BSN-nummers, zowel anoniem, weliswaar, hè, maar uh, hoe, uh, hoe het is gesteld met de mix aan culturele diversiteit binnen hun bedrijf. De eigenaren in je bedrijf. Zoiets. Ja, nou, nee, Maar het, het wordt niet zo gespecificeerd. Het wordt het, de, de, kijk, CBS houdt, nou, ja, houdt eigenlijk voornamelijk cijfers bij, uh, althans in dit geval, over of je allochtoon bent of niet. Mm -hmm. Maar de hele kritiek is natuurlijk, ja, binnen Nederland is er ook extreme variatie. Ook als je al drie generaties in Nederland bent, en dan word je geen allochtoon meer genoemd, hè. Dat is maximaal twee generaties. Uh, en allerlei mensen die bijvoorbeeld in Zeeland of Friesland of uh, weet ik waar, niet waar wonen in een afgelegen streek in Nederland, die hebben er ook een, uh, houdt er ook een hele eigen subcultuur op na. En die zijn misschien wel heel anders dan, uh, dan andere mensen uit het, uh, uit het buitenland die, uh, die ook uit grote steden komen. Je? Dus het is dus maar een mm. beetje de vraag in hoeverre zo'n check ook echt wat oplevert. Mm. En er zijn wat mensen nog aardig boos over geworden. Die, uh, El Yassini, die, die het is de Tweede Kamerlid, hè, die zegt bijvoorbeeld dat, uh, dat die bedrijven al op zoek moeten naar een exotisch aapje. Dat soort uh, dat <lacht> ja, termen ja, ja. worden dan gebruikt. Ja, ik vind dat ook niet raar, nee. weet je, ja, maar je moet, ja, het is natuurlijk al tijdenlang uh, het idee, je moet gewoon selecteren op kwaliteit. Uh, maar er zijn, er zijn bedrijven die, uh, ja, die, die, die, uh, die kunnen daar niet doorheen kijken als iemand uh, El Yassini heet bijvoorbeeld. <laughs> en die, uh, ja, die gaan er alsnog op selecteren. Dat moet natuurlijk kunnen, maar dan schiet je jezelf mee in de voeten, denk ik dan. Als het echt iemand is die kwaliteit heeft, dan heb je jezelf ja. er alleen maar mee. Dus ik zou zeggen, laat ze dat nou lekker zelf uitzoeken. Ja, precies. Uh... Ja, ik denk uh, over dit onderwerp hebben we ook eigenlijk al uh, de laatste tijd al genoeg over gehad. Dat, uh... mm. Ja, maar het rare, het rare is dus, wij hebben het er heel vaak over gehad, maar dat betekent dus ook dat er in de Tweede Kamer maar over gepraat blijft worden. Dit is ook een ja. vraag, waarom, waarom gebeurt dat nou eigenlijk? Weet je, de, ja, ja, ja, of, of het werkt of het werkt niet. Uh, ja, en als je ervan uitgaat dat iets moet werken wat de Tweede Kamer volgens mij doet, dan uh, moet je hier op een gegeven moment toch mee ophouden om dit soort beleid te gaan voeren. Ja, dat komt omdat je een, een helft hebt in de Tweede Kamer die, die allochtonen wil knuffelen om meer stemmen te krijgen. Ik denk dat dat erachter zit. <laughs> ja. Dus dat de Tweede Kamerverkiezingen aan zitten te komen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. En dan moeten weer allochtonen geknuffeld worden. Kom, stem op ons. Want dan word je ergens aangenomen, niet om je kwaliteiten, maar om je, ja. <laughs> <laughs> om je uiterlijk zo, weet ik veel. Je <laughs> achternaam. Mm -hmm. Ja. Dat is wel lachen, dan ga je natuurlijk, als je ziet dat je eerder een kans krijgt uh, om aangenomen te worden als je een uh, Marokkaanse achternaam hebt. Ja. Dan, uh, dan ga je je naam veranderen bij het bevolkingsregister. Ja, dat kan gewoon hè. Er is dus ook een, een uh, politicus van de PvdA die dat gedaan heeft. Geloof ik dat hij uh, dat oorspronkelijk uit Iran kwam of zo. Die heeft het zelfs Sander Terphuis genoemd. Het was een nog niet bestaande Nederlandse naam, maar in Nederland kan het bijna niet klinken. Uh -uh. Uh, en sinds die tijd uh, ja, kijkt niemand meer op of om als je aankomt. Ja, hij is een beetje donkerder dan andere mensen, maar daar heb je het wel mee gezegd hè. Uh -uh. Dus ja, dat kan inderdaad, je kan gewoon je naam. ook Laat andersom, je dan, dan verander je ja. je naam in een Marokkaanse achternaam om dat een op aan te krijgen. Ofzo. Ja, precies. Als je, <laughs> ja. als je weet dat bij een bepaald bedrijf dat speelt en je denkt van hé, hey, dat vind ik een interessant bedrijf. Ze uh -uh. dus moeten daar een quote voldoen. ja. Goed, ja. Apart. Um. Ja ja, maar waar waren we ook alweer, waar waren we ook alweer. even kijken hoor. Oh ja, antisemitisme is weer een opkomst. Ja, dat is natuurlijk een beetje, ik weet niet of daar ook een koers van is van hoeveel incidenten er geregistreerd zijn, maar volgens mij fluctueert dat ook een beetje. Er was ja, maar in 2000... daar een lijst van bijhouden aan het begin van de uitzending. Ja, ja, <laughs> er was in 2012 was er al een soort van piek, hè, nu uh, uh, afgelopen jaar weer en zie je, die houdt dat bij, dus. Uh, Centrum, wat is het ook weer, informatie en documentatie uh, Israël, als ik me niet vergis. Uh, die houden dat bij en die zeggen dat het dan weer meer dan, uh, dan eerder is geregistreerd. En dat is een beetje de vraag waar dat nu door komt, want die, de vorige keer dat er zo'n piek was, toen was echt een uh, incident dat oplaaide in het midden oosten tussen Israël en Palestina. En dan is het altijd heel goed te plaatsen, maar het lijkt tegenwoordig dat het weer een beetje gewoon ja normaal of in is of zo. Maar je moet ook wel kijken wat ze daar onder rekenen, hè. Zij, zij uh, Zien ook dat ze het uh, skanderen van de term jood in een, uh, in een voetbalstadion, dat rekenen zij er ook onder. Hmm. Ja, dus is ook Ajax zo, veel je, je ziet bij Dit soort dingen dat ook vraag en aanbod speelt. Hè. Je, uh, mm -hmm. Ik zag zo'n meme over Jussie Smollett, ik weet niet of je dat nog weet, dat die, uh, die uh, had, uh, twee Nigeriaanen ingehuurd had om, om hem met uh, bleekwater te besmijten en een stop om zijn nek te hangen. Die hebben we te slaan, wat er zogenaamd een, een uh, Trump supporter zou dat zijn, die hem dan in Chicago in midden de nacht had herkend en aangevallen, omdat hij ook nog homo was. En, en het kwam allemaal zijn hate crime. Later kwam uit dat hij ze zo zelf had ingehuurd. <laughs> um, het, dat is niet een op zich staand geval. Dat zie je heel veel. Dat uh, er, er mensen hun eigen huik, huis in de fik steken omdat dat een hate crime is tegen LGB2 uh, gedoe en dan komt er vaak een enorme sympathiegolf aan geld over ze heen zetten mm. en uh, ja er zijn hele websites van die helemaal bijhouden hoeveel fake hate crimes er zijn dus uh, ja, het is natuurlijk ook wel zo dat in Israël, ze willen altijd in die slachtofferrol zitten en uh, ja, dat, dat vraagt om een continue stroom aanvallen die ze dan misschien ook wel graag over zich afroepen. Dat mm -hmm. kan natuurlijk ook te maken hebben met, hoe, nou ja, met uh, hoeveelheid moslims in Nederland die daar ja, die er echt een probleem mee hebben. Maar je zou inderdaad meer moeten weten, want ik zou, de getallen van de Sidi zou ik ook niet zomaar vertrouwen in. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, maar het is meer een soort van aanknopingspunt om hier eens over na te denken. Zeker in, dat, uh, in het jaar dat we 75 jaar bevrijding hebben, dan zullen dit soort verhalen waarschijnlijk ook alweer meer omhoog komen. ...dat er dan weer aandacht voor komt. Ja, dat het past is nodig, de, stuur ons het, geld. Het past in het thema, weet je, oh, ja. mm. Er is altijd iemand die daar dan weer belang bij heeft. Ja, ik zit ook te denken stel dat je ontslagen wordt... misschien terecht omdat je in de kast hebt lopen graaien... of uh, weet ik veel dronken op je werk kwam... en dan word je ontslagen en dan zeg ik van... ...ik heb hier nog een uh, genetisch on-, uh, onderzoekje laten doen via internet... <laughs> ...en uh, bleek uit dat ik uh, een, ergens een askenaatse als voorouder heb. Hey, ik voel me gediscrimineerd... Hey, en ik ben ook nog 3% neger. weet je wel, ja, zoiets. Hé, hey, niet vergeten de Indianen, <laughs> en indiaan hè, 1.000 de indiaan. Ja, ja, ja, ja, ik kan me zeven keer uh, gediscrimineerd voelen, want uh, ja, voor, voor, voor de rest ben ik voor 75% blank, maar uh, oké. Okay. <laughs> mm -hmm. Nou, maar ja. er is ook uh, geld voor gereserveerd hè, er is een soort van plan uh, dat er 3 miljoen euro moet worden gereserveerd bij het VVD en ChristenUnie. Dat er een speciale landelijke coördinator antisemitisme bestrijding komt. Ik denk dat dat past wow. bij dat 75-jarig jubileum. Niet natuurlijk lekker geld binnentikken, ja. Ja, en kijk, iedere groep kan dat wel zeggen. Want er is natuurlijk ook heel veel, kan je zeggen, over dat witte, witte bl ja, blanke, heteroseksuele mannen heel erg gediscrimineerd worden. En, en daar, daar, dat kan je ook hard maken als je kijkt naar... Uh, Um, ja, die, die hebben het minste uh, toegang tot voorkeursbanen. Er, er zijn, uh, de zelfmoorden zijn heel hoog onder, onder blanke mannen. Uh, de, um, ja, uh, er, zijn, er zijn een heleboel voorbeelden van. En, uh, ja, het, er, er zijn een heleboel slachtofferrollen. En, en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt om in een slachtofferrol te kruipen. Dat is, uh, ja, dat is een gewenste positie en dat lijkt het vaak niet dat je denkt van ja, wie wil er nou in een slachtofferrol zitten? Maar toch is het zo dat, ja, dat daar zitten bepaalde voordelen aan. Eh, waardoor heel veel mensen zich daar toch toe aangetrokken voelen. Het kan ook wel een soort van de comfortzone worden. Hè. Zeker als je dan al jarenlang bijvoorbeeld een uitkering hebt. Dan, dan wordt het ineens heel ingewikkeld als je uh, zelfverantwoordelijkheid moet gaan nemen voor je leven. Dat is dan niet meer fijn. Hè. Je zou ook niet meer weten hoe het moet. weet je Heel die, heel die scripts in je hoofd die... Uh die moet je dan weer oproepen van heel erg lang geleden toen je voor je moeder de afwas moest doen. Mm. Het is me wel eens gelukt hoor. Ik heb een keer een hele irritante bedelaar uh, bij de supermarkt aan uh, Hij wilde, uh, vroeg gewoon van gulden was het toen nog. Vroeg, heb je gulden van mij voor de dakloze opvang? Ik zei: ja, Wat wilde je ervoor doen? Dus ik zeg wat als je nou de straat gaat vegen en ik geef je vijf gulden. Ah, dat vond hij prima. Dus ik ben naar huis gegaan, kom terug met een bezem. En uh, hier heb je vijf gulden. Tenminste, veeg maar, hier heb je vijf gulden. En de omringende winkeliers die zagen dat, en, uh, of tenminste eentje die zag dat. Hij zei: Ja, 25 gulden als je mijn stoep komt doen. Nou, zoveel had hij in de hele dag nog nooit gehad. Ja, <laughs> en uh, binnen no time uh, had hij de straat geveegd. En dan had hij uh, 100 gulden bij elkaar of zo. En uh, ja, toen kreeg hij de smaak te pakken. En ik heb hem daar een hele lange tijd niet gezien. En uh, op een gegeven moment, een <laughs> maand later of zo. Dus een paar maanden later zag die uh, een busje, die uh, toeterde, en iemand zwaaide naar mij. Dus nou, ik liep er naartoe ik denk, nou wie zal dat zijn? En ja, dat was het, die ene gozer en hij zegt, ken je mij nog? Ik zeg, nou, helemaal geschoren, helemaal netjes en zo. Ik zeg, uh, ja, nee, ja, wie ben je ook alweer? Hij zegt, ja, ik was die ene zwerver bij de Albert Heijn. Hij <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> zeg, uh, nou dankjewel nog. <laughs> mm -hmm. Ja, dat is wel leuk. Uh, uh, maar dus het, soms het is het kan, moeilijk. Het Dave, Dave Smit vertelde al zijn verhaal. dat Hij kwam ook elke dag naar school, zo'n zwerver tegen in New York. En die had op een gegeven moment een keer ja, de loterij gewonnen of zo. En daar uh, ja, dat een aardige bak geld in overhouden, een miljoen of zo. En ja, binnen, binnen een jaar of anderhalf jaar was hij uh, weer aan de grond, zat hij weer op straat. Uh, ja, uh, Alleen al maar fouten. leren uitgeven. Ja, ja, ja foute vrienden. Uh, ja, gek, gekke uitgaven doen, schulden maken, ja, het, het, het is toch een bepaalde mindset ook wel, waar ja, je kan als je door pech hebt in zo'n zwerverrol terecht ben gekomen, dan kan je daar misschien met een beetje hulp weer uitkomen, maar als het een structureel probleem is, dan, dan wordt het wel heel lastig. Maar ook met mensen die gewoon een baan hebben en een loterij winnen. Ik bedoel, je, je leert eigenlijk alleen maar uitgeven. Je hebt nooit geleerd hoe je dat geld uh, op een natuurlijke manier binnen kan krijgen, harken. En als je, ja, je krijgt in één keer een miljoen op je rekening en de meeste mensen ja, die gaan, die gaan weet ik veel cocaïne snuiven naar de hoeren of uh, weet ik veel een wereldreis doen, maar die leren eigenlijk alleen maar hoe, hoe ze geld moeten uitgeven en dan in één keer is dat geld op. Ja, ja. ja. Maar uh, ja, wat er nog meer uh, berichten? Maar zijn op de helft. Uh, Pampus. <laughs> Almere Pampus. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat. Het is gewoon ja. een weinig uh, lege vlakte, lijkt mij. Hè? Nee, dit, dit, ja, dat moet allemaal nog volgebouwd worden. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Het is een ja. gigantisch, uh, gigantisch plan. Voor, nou ja, de overheid heeft natuurlijk eerst de hele woningmarkt om zeep geholpen. Hè, met bestemmingsplan, structuurplan, weet ik wat voor financiële maatregelen allemaal. Uh, 300.000 mensen die, die naar een woning op zoek zijn op dit moment. Als niet. ze Almere's nou met z'n allen tegelijk naar uh, almere Pampers? want daar is het. Uh, nou, uh, ze willen daar 25.000 woningen laten bouwen om er iets van 50.000 à 60.000 mensen kwijt te kunnen. Dus okay. dan is in één klap is er een aardig gat in die uh, woningmarkt geslagen, zou ik zeggen. Wie gaan er aan verdienen? Ja, in ieder geval overheden, want die, uh, die, die strijken natuurlijk voor allerlei vergunningen, strijken ze geld op. Dat en is vriendjes uh, van hun die daar mogen bouwen. Ja, en uh, het is allemaal. Uh, als ik me niet vergis, is het allemaal nog uh, uh, grond die van de overheid is, dus dat kunnen ze ook lekker gaan verkopen. Aan nou, projectontwikkelaars bijvoorbeeld, die uh, die kunnen daar aardig geld voor geven, dus dan, dan lopen ze wel binnen. Uh -huh. En het is, uh, het gaat natuurlijk ook om uh, dat Amsterdam het al tijdenlang ontzettend, uh, ontzettend vast zit, hè, qua verkeer. En we hadden dat laatste ook nog: dat je binnen Amsterdam ook nog maar 30 mag rijden binnenkort, dat dat het al zijn plan is. En het staat, nou ja, als je een beetje auto rijdt of je luistert naar de radio, dan weet je dat er iedere dag ik weet niet uh, hoeveel file staat aan alle kanten van Amsterdam. Ja. En wat ze ook willen is daar een soort tunnel of brug uh, maken vanaf dat gedeelte van Almere rechtstreeks naar Amsterdam. Dan kan je daar met z'n allen vaststaan je. in de file gewoon nou, onder dan de, dan onder hoef de, hoef de grond. Helemaal, <laughs> ja, dan kun je de de rechtstreeks bij Amsterdam-Noord uh, gewoon aftakken dan hoef je niet met z'n allen die A1 en A6 over, want dan staat het ook altijd vast. Okay. Uh, dus het is wel een logisch plan op zich, maar uh, ja, ze hebben eerst de boel verpest en dan gaan ze het vervolgens weer net doen alsof zij de grote reddende engel zijn. Ja, de Messias. Uh. Ja, ja, dat is we we de overheid de, weer. <laughs> je eigen glorie creëren, ja. ja. Nu kom ik uit de hemel neer, daar wil jullie, jullie om door ons gecreëerde misère te redden. Nou ja, je zal zien dat de bevolking daarvoor gaat applaudisseren, weet je. Dat is, is zo'n bizar ja. tafereel, dat, dat ja. niemand daar eigenlijk gewoon echt bij stilstaat. Ja, dan gaan we gewoon door, door, door, door naar het volgende bericht. Uh, even kijken hoor, uh, na nou, vier tijd zijn er een half miljoen vaste banen bijgekomen, ja. En dat komt van de hoofdeconoom van het CBS, hè, dus de cijferman van hm. Nederland, zoals hij zichzelf op Twitter noemt. Ja. Uh, die, die geeft allemaal toelichting bij de berekeningen die CBS maakt. Dus ze verbieden ZZP'ers en dan zijn ze trots dat er meer mensen een vaste banen hebben. Dus. Ja, ja, dat is precies waarom ik dit bericht ertussen zet. Dat ik dacht. Nou, hoera mensen, we hebben het voor elkaar. Weet je. Dat is, uh, ondanks de grote beperkingen die er worden opgelegd. Hè. Uh, ja, zijn er nog steeds mensen de... in een kooi gedwongen. Ja, ja. Dat doet een beetje aan Obama denken. Die hadden dan een verplichte gezondheidsverzekering en dan gingen ze feestvieren dat er meer mensen dan de gezondheidsverzekering hadden. <laughs> ja, als je een verplicht maakt, Dan, ja, wat, wat, wat heb je nou precies bereikt? Hè? <laughs> ja, maar, maar het interessante vind ik hier wel aan dat uh, de hele hele zzp-schap ja, met allerlei regels is dat uh, gedemotiveerd als het ware. Maar dat wil nog niet zeggen dat bedrijven dan mensen voor vast gaan aannemen. Want er zijn juist de afgelopen 10, 15 jaar, zeg maar. zijn er heel veel bedrijven die een enorme flexibele schil hebben. Waar ze dan op een gegeven moment gewoon weer lekker mensen uit kunnen gooien als het even niet zo lekker loopt. Dus ik snap niet zo goed waar die, uh, waar die vele vaste banen nu vandaan komen. Moeten toch bedrijven zijn die ze hebben aangenomen? Ja, daar. Ja, ik weet niet precies hoe het CBS dat doet, maar ik weet wel, in Amerika hebben ze er ook van die trucjes voor. Hè? Dat is een vaste baan opeens. Dat is dan minder uren, is al een vaste baan. Ja, ja. Nul contract of zo. Ja, ja nul uren contracten Dat is ook vaak inderdaad zo'n uh, zo oplossing. Of, of dat mag niet meer geloven, hè? Een nou, vier uur of zoiets, maar goed. Ja. Ja. Maar misschien dat daar wel wat mee gesjoemeld kan worden. Ja. Ja. Ja, daar kan van alles mee gesjoemeld worden. Dat zullen we straks ook nog wel zien met de cijfers rondom de stikstof. Dat is ook lekker mee gesjoemd. Maar daar komen we ja. zo wel op. Ja, wat ja, hier nog, even kijken hoor. Uh, politie, grootste Nederlandse werkgever, multinationals verliezen terrein. <laughs> ja, mooi hè? Ja, ja. ja dat je denkt, hoe kan dat nou? Nou ja, dit, uh, dat gebeurt natuurlijk gewoon als, uh, als de overheid de regels bepaalt. Misschien dus zijn er dan dan dan gewoon meer vaste banen bij de politie. Ah, dat zou natuurlijk kunnen, ja. ja. ja. Nee. Oh. Tadaa! 1 plus 1 is 2. We, we hebben de oplossing gevonden, ja. Nou, maar dat is wel zo, dat het grootste aantal banen is ook eigenlijk bij, uh, bij de overheid, hè? Er zijn minder zzp'ers bij de politie. Ja, ja, ja, dat ze niks geoutsourced hebben. Nou, uh, dat is wel grappig dat je dat nou zegt. Uh, Weet je, was geen personeel bij de politie werken. Precies, je? precies, ja, en nee, ze hebben dat in het leger, hebben ze dat ook van die, nou ja, burger... Uh, uh, hoe noem je dat nou, uh, burgerbanen als het ware. En die huren ook wel eens externe uh, partijen in. Maar dat komt ook wel, op Defensie was het natuurlijk uh, toen die hele begroting een tijdje teruggeschroefd. Dus je moest echt sappelen. En toen, uh, ja, dan ja. ga je maar een beetje ad hoc mensen inhuren als het echt nodig is. Ja. Uh, maar Moet inmiddels... Gegeet, en niet redden. iedereen bij de politie loopt in een uniform. Hè? Ik bedoel, je hebt uh, extern personeel, dat kan zijn schoonmaker, de koffiejevrouw, ja. ja. de ICT'er, uh, weet ik veel, de telefoon, maar door. Hmm. En ergens daar zat ik. Ja. Ja, het is toch wel <laughs> ongelooflijk eigenlijk. Dat zie je dat bij Philips en Shell, dat zijn nog te, twee gigantische bedrijven van Nederland. Dat is het aantal mensen afgenomen van uh, 12.769 naar 11.600. En bij Shell van 11.500 naar 9.500. En de politie heeft in dienst 61.229 fulltime uh, medewerkers. En defensie ook nog eens 51.143. <laughs> dat is toch enorm. Ja dat is echt, dat is echt enorm. En het dat, en dat voelt ook dus een beetje. Ja, dat voelt natuurlijk in de praktijk misschien niet zo. Uh, maar voor mij wel. Maar uh, je ziet overal en nergens ook wel politie rondrijden. en uh, Het voelt steeds meer als een soort van politiestaat. En dat is ook niet zo raar met, uh, met de VVD aan het roeren. Die houdt daar heel erg van. En ik heb het idee dat er nog een veelvoud van wat er in auto's rondrijdt, dat dat in bureaubanen zit. Want ik denk dat, uh, dat dat je, ja, dat, dat moet echt het levendeel zijn. En allemaal, allemaal die uh, zitten dan, uh, ja, uh, klusjes mannen op te sporen die zonder vergunning werken of zo. Uh, ja, moet uh, ze binnen te halen. Waarvan maar die veilige, veilige boete binnenhalers. Uh, je had zo'n schietpartij bij zo'n uh, instelling, geloof ik. En toen die persoon, ja ik hoorde het toevallig voordat ik uh, naar, de, de, naar deze uitzending ging, hoorde ik het op het nieuws. Uh, voordat ik naar de studio ging, joh. Naar je de zeggen. studio, ja mijn eigen, ja. <laughs> eigen knutselkamertje. Ja. <laughs> ik heb dit gordijn achter me, zodat jullie erop ja. ja. <laughs> het is leuk, als je. Er, voordat ik naar de studio ging, dat dat gordijn net zo wegvalt. En hier zijn al de kabels. <laughs> nee, ik had uh, hiernaast, achter die muur, is het huiskamer. <laughs> dat, dat was, ik weet niet, SPSS of zo. Maar dat was een of andere, bij de zorginstelling of zo, uh, was een of andere schiet-of-steekpartij aan de gang. En nou ja, was, mensen werden neergestoken, noem maar op. En iemand, die hoorde, de omwonenden horen allemaal geschreeuwen en gekruis en hulp. en Die hebben toen de politie gebeld en hij kreeg steeds te horen van... Ja, er is, is geen politie beschikbaar op dit moment. Weet je wel? Ja. ja, die zijn aan het flitsen. Ja, er werd niet bijgezegd. Maar ik, ik zei al tegen mevrouw, ja, die zijn aan het flitsen. <laughs> er is geen politie beschikbaar voor een steekpartij. We, zijn, we hebben slechts 61.229 fulltime equivalents. Die zijn bezig met flitsen. Weet ik veel drugs, uh, worden, De drugsmensen aan het opsporen. Op Facebook aan het naar, naar Een website waar ze nep. Louis Vuitton-tasjes verkopen en zo. Allemaal, allemaal dingen waar je gewoon s'nachts soms badend in het zweet van wakker wordt. Dat er iemand ergens een Louis oh. Vuitton-tasje verkoopt, wat niet helemaal echt is. Maar gelukkig zijn ze onze politie daar om met tienduizenden mannen erop af te stormen. Uh -huh. ja. Of hate speech op Facebook. Ja, ja, ja, twitteraars te arresteren die iets fout zeggen. Uh -uh. Iemand die Erdogan beledigt. Ja. <lacht> een twittervogel. Oh, Oh ja, daarop gesproken. Oh, steekpartij. Ja, hebben ja, we geen tijd voor. Nee, even iets anders. We hadden de, de, de prijsvraag, Dat hebben we helemaal vergeten. Maar uh, oh, ja. de winnaar moet ik nog steeds bekendmaken. Die wint dan alle tokens. Want ja, ik zou ze verdelen onder de inzenders. Er is maar één mm -hmm. geweest. Dat is Ron. Onze ja. paste En die, uh, waarschijnlijk die, die man van de IVD. <lacht> <lacht> die die uh, wint alle Erdogan, Fux, Twitterbeurt uh, tokens. Mm Hoppa. -hmm. Ja. Gefeliciteerd, Ron. Ja, ik zal ze deze week naar je toe sturen. Ja, maar uh, hadden we hier nog iets over te zeggen? Nee, ja, ik hoop vooral dat, uh, dat het in, in, in korte tijd een stuk minder gaat worden allemaal. Want ja, het kost heel veel geld. En nee. volgens mij worden er niet zo heel veel mensen ontzettend veel blijer van. Nee, het levert geen welzijn op. Precies, nee. dit is een soort van broken window fallacy van formaat. Hè? Ja. Uh, uh. Maar uh, ja, dan gaan we even naar de pensioenfondsen, even kijken iets met dekkingsgraad en coronavirus. Uh, ja, ja uh, nou, uh, uh, weet je, de, het idee is dus dat uh, het gaat slecht met, uh, met de economie en dan die pensioenfondsen die, uh, die krijgen daar een tik van. Uh, en daardoor komen ze onder de kritische dekkingsgraad. Uh, maar die, uh, die uh, gepensioneerden die mogen nu dus allemaal, uh, uh, uh, uh, die moeten nu dus inleveren op hun pensioentje omdat er uh, op, op andere vlakken is geklooid. Nou, niet en, alleen uh, dat, hè? Niet alleen dat. Het gaat eigenlijk nog verder dan dat, maar oké. Okay. Ja, vertel hoe, hoe gaat het nee, nog? Nee, Ik zal even stil nog zijn. Oh, nou, ik zal oh, uh, uh, even de kern van het bericht uh, uh, even meedelen. Uh, het heeft natuurlijk ook te maken met dat ECB-beleid. Die dan een percentage naar, uh, naar 0% hebben gegooid. En niet alleen ING en ABN en Amro die dan spaarrentel hebben verlaagd. En uh, die dekkingsgraad van de pensioenen die, die gaat er nu dus ook gewoon aan. En de, ja, dat kan je afwachten, dat die pensioenen gewoon weer niet geïndexeerd worden, zoals de afgelopen decennia al vaker is gebeurd. Mm. En dus die negatieve die rentes, heb, je hebt natuurlijk ook 17 biljoen negatieve ja. uh, rentes. Uh, ja, uh, 17 ja. miljard. Ik snap hem maar nee, een keer. Dus we hadden, we begonnen de uitzending al met de. de... De Surinaamse centrale bank die roofpleegt, maar dit is dan de wijze waarop de ECB roofpleegt. Nou, dit is het gevolg wat ze gedaan hebben, weet je. Hun, dit, we hebben ja, maar dit is in de gehad. pensioenpotten, en ik wist al van als er ergens geld is. Ja, ja bij de, bij de Europ Europese Unie zitten alleen maar rovers. Die denken, nou ja, hoe kunnen wij die potten leeg gaan, hmm. uh, ja, jij zegt, is het is net meer... als de Surinaamse centrale bank die gewoon de particuliere ja. banken leger hoogt. Ja, ja. ja. Door de ECB. zij doen het een beetje netter, maar, maar dit is meer een soort van collateral damage volgens mij voor de ECB. Want ja, hun ja. idee was eigenlijk veel meer dat, dat bedrijven dan al hun geld van de banken zouden halen en dan massaal geld zouden gaan lenen. Zodat, uh, zodat ze op die manier, uh, nou ja, weer een extra inflatie uh, konden veroorzaken, tjoh? En daarmee allerlei mensen in de, in, de, in de economie konden laten investeren. Waardoor natuurlijk de staatsschuld dan ook weer minder waard wordt. Wat, wat, wat ik nog heel vreemd vind trouwens, is dat er hier wordt, dit nog even, door rente en coronavirus. Wat is er nou tijdens het coronavirus gebeurd met de beurs? De S&P uh, 500 is alleen maar naar nieuwe records toegegaan. De rente is omlaag gegaan, dat, dus de bestaande obligaties van die de, van die lui die gaan omhoog. Dus ik, ja, ik, ik, bonus, ik zie hoor, dit een hoor, beetje als een, beetje als een ja. excuus voor... Uh, ja, dat is voor de headlines. Laten we corona nog even erbij halen, want dat biertje moet ook even gepromoot worden, zoiets. Mm. Van Josje, vertel. Uh, ja, ja, ja. Dan krijg je, krijg je weer zo'n verhaal van mij. Ja, Alleen. Tel. Kijk, voor een deel is dit, die dekkingsgraad wordt vastgesteld door een berekening. Die uh, wordt opgedragen door de Europese Centrale Bank. Wordt overgenomen door de Nederlandse Bank. Mm. En... Um, die gaan daarin, die hebben daarin een bepaald beleid. He, dat is niet per se, uh, want al die, al die pensioenfondsen hebben meer geld dan ooit. En vaak zijn die, uh, als je met de cijfers van, uh, met de rentepercentages van een aantal jaar geleden van voor de crisis zou rekenen. Dan zitten ze er zwaar, zwaar overheen zelfs. Alleen, de rentes worden allemaal naar beneden aangepast. Nou, Ik heb dus een kleine... Uh, uh, een theorie wederom, Johan, laten we hem er maar in gooien. De vorderingen van alle pensioengerechtigden zijn op dit moment bijna op hun hoogtepunt in het bestaan van al die pensioenfondsen. Waarom? Die pensioenfondsen bestaan pas sinds de Tweede Wereldoorlog, om het maar zo te zeggen. En al die mensen die daarin zijn begonnen mee te doen, hè, Dat ben je over u, een aantal maanden vieren we het 75-jarige bestaan... ...de mensen gaan met pensioen was de belofte ooit op 65 jaar. Dus de, de hoeveelheid mensen die in die periode geboren is... ...ook als je naar de demografische verhoudingen in Nederland kijkt... ...wij hebben een uh, omgekeerde piramide, volgens mij. Als, he, de meeste mensen zijn ouder dan 40 jaar in Nederland bijvoorbeeld. Yep. En um, hoe kun je nou die mensen die dus zulke grote vorderingen hebben... Pakken, hè? Uh, uh, uh, het geld afstelen. En, en al die pensioencontracten hebben een clausule in zich. En dat is dat de indexatiegraad van het pensioen na uitbetaling gelijk staat aan de rente van het moment waarop je in, met pensioen gaat. Dus op uh, Als die clausule is, anders, krijg je geen uitkering. La, nou, ik moet het, <laughs> iets, anders, ik moet het <laughs> iets anders zeggen. Uh, er is een bepaald indexatiegetal. En dat indexatiegetal. Hangt sterk samen met de rente. Uh, als jij met pensioen gaat. Dan geldt op dat moment dat indexatiegetal voor de rest van de looptijd van jou uitbetalen. Ja. Dus als jij nu met pensioen gaat en de indexatie is 0,1%. Krijg jij voor de rest van je leven 0,1% wordt word jij geïndexeerd. Dat getal wordt één keer vastgesteld op het moment dat jij met pensioen gaat. Nou, En dat is wat er nu dus op het spel staat. Die mensen hebben al een grote voordeling. Stel dat nu de rente 5% zou zijn, dat die, al, dat, al, dat die mensen voor de rest van hun leven, dat ze nog leven, wat veel langer is dan dat ze verwachten ah. toen die mensen geboren werden, elk jaar 5% erbij krijgen. Dat kunnen ze dus niet betalen. Daarom wordt die rente naar beneden gemanipuleerd en worden hun opgedragen nu lage, uh, uh, hoe zeg je dat, correcties? Nee, indexaties. Ja dankjewel. Indexatie getallen te gebruiken. Want alle mensen die nu dus met pensioen gaan, en dat is het overgrote deel van de pensioenspaarders gaat in de komende 15 jaar met pensioen. Als die indexatiegraad dus heel laag is, dan zullen die in de loop van hun verdere loopbaan uh, heel laag geïndexeerd worden. En, en dat is volgens mij de inzet van dit hele verhaal. Daarom moeten nu de rentes laag zijn. Uh, omdat het, het grootste deel van de spaarders nu hun contract het tweede deel in laat gaan. Namelijk het deel van dat ze overgaan van betalen naar uitbetalen. Ja. Of van betalen naar ontvangen. En ja, dat gaat om zo grote bedragen. Daar zit zoveel. De Nederlanders zijn gewoon de grootste spaarders ter wereld. Wij hebben het meeste geld van alle mensen op de wereld. En ja, dat is interessant voor mensen die aan de andere kant van die, van die balans staan. Want voor sommige mensen is dat een verplichting. En, en, en er zit, ja. Er is gewoon een incentive, een beweegreden om dus die mensen ja, niet per se te benadelen, maar wel om daar een tactiek op te gaan toepassen, zodat ze dat ja, maximaal uitbuiten voor zichzelf. Wat uiteraard ook het benadelen van die anderen is. Maar dit speelt, dan, speelt dit dan ook in heel Europa, zeg maar, want dit is de tactiek van de ECB: dat die rente, rente naar nul brengen. Ja, Zou de, maar Nederland er ook hard op aangedrongen hebben? Maar de, de, de Nederlandse pensioenspaarder spaart een hoop meer dan een Franse pensioenspaarder, dan een Italiaanse pensioenspaarder of een Griekse pensioenspaarder. Dus eh, ten eerste, ik durf niet met zekerheid te zeggen uh, ja of nee op deze vraag. Maar uh, het zal inderdaad, de contracten voor pensioenen zullen in heel Europa nagenoeg gelijk zijn. Dus het zal overal gelden. Maar in Nederland is er net iets meer te halen dan in Griekenland. Maar hoe dan ook, ook um, de rente moet ook omlaag omdat het eigenlijk een manier is om de staatsschulden te financieren. Mm. En ja, Nederland doet het heel matigjes nou met het oplaten lopen van de staatsschuld. Maar als je kijkt wat er in Amerika gebeurt en wat er in veel andere Europese landen gebeurt. Dat is heel veel deficit spending en, en uh, ja, schulden maken door de overheid. En dat betekent dat, dat ze eigenlijk alleen maar kunnen overleven zolang de rente dicht bij de nul is. En niet alleen zijn dat de overheden nu, maar ook heel veel bedrijven hebben enorme bedragen geleend om bijvoorbeeld eigen aandelen in te kopen. Met de, ja, alleen omdat de rente zo laag is. Heel veel huiseigenaren kunnen alleen hun huis betalen. Omdat de rente zo laag is. Dus dat betekent dat de rente niet omhoog kan gaan. En, en uh, omdat er dan gelijk allerlei mensen enorm in de problemen komen. En oh, ja, ja. dat betekent in feite dat de munt uiteindelijk waardeloos moet worden. Want ze moeten die, ja, die lage rentes handhaven. Ja, maar, maar rente is een kostprijs voor het risico. En als je nu naar het verleden kijkt, is het dus ook logisch dat die rente zo laag is. Want er is kennelijk geen risico. We hebben nu het European Stability Fund. En als er de Duitse Bank dit jaar failliet gaat, dan komt er gewoon honderd zoveel miljard, wat they niet naar de Duitse Bank. Want de Duitse Bank is een systeembank en die mag dus niet falen. Mm -hmm. En... Nee, maar er, er bestaat inderdaad geen risico dat je je geld niet terugkrijgt, want dat is allemaal uh, afgedekt met de geldpers. Maar het risico zit in de waarde van de valuta. Dat de waarde ja, okay. van je valuta achteruit gaat. Maar dat is niet in de het, rente. Het risico is overgeheveld ja. eigenlijk naar de valuta toe. En dat is een reden waarom goud zo hoog is. En ik denk ook waarom bitcoin het en crypto's het zo goed doen. Omdat mensen zich realiseren, of sommige mensen realiseren zich, dat de valuta's risico lopen als je alle risico's weghaalt bij... Bij banken, bij bedrijven, bij overheden. Als die maar ongebreideld kunnen lenen en financieren, dat uiteindelijk die munt onderuit moet gaan. En ja, daar is men zich op aan het voorbereiden, denk ik, met die alternatieve investeringen. Ja, goed mogelijk. Ja, Heel, ja Zeker. Maar dan gaan we nog even naar de, de boeren toe. Want uh, die, uh, die hebben ook een eigen berekening gedaan als het gaat om stikstof. Ja, ja we, zat, we zaten er voor de uitzending een beetje over te praten. Uh... Ja, ja. En ik had hem ook al even geplaatst in, in onze nieuwsgroep en <laughs> daar kwam ook echt een reactie op. gooien. je zou het niet verwachten, ja? Dus ja. het is nu, nu dus uitgekomen dat de RIVM in, in, in haar berekeningen uh, eigenlijk met verschillende maten meet voor de industrie en voor de landbouw. Ja. Dus, voor de, dus die boeren die hebben nu zelf een berekening erop losgelaten, althans een belangenorganisatie, het uh, Mesdag Zuivelfonds. En die heeft er ook kort geding over aangespannen om al die brondata te krijgen. Nou, dit zij de rechter dat de overheid zelf mocht weten. Uh, maar uiteindelijk hebben ze dan toch uh, eigenlijk wel al die data gekregen. Uh, en toen kwamen ze erachter, hé, maar uh, heel die industrie, die, uh, daar worden heel veel bedrijven niet in meegenomen omdat ze onder een bepaalde drempelwaarde liggen. Weet mm. je dus... Uh, dus er zijn duizenden industriële bedrijven die jaarlijks minder dan 10.000 uh, kilo uh, CO2 uitstoten ja. of uh, sorry uh, uh, stikstof uitstoten. Uh, en, die, uh, en bij boeren wordt eigenlijk iedere kip en ieder varken wordt daar geteld. Dus, uh, ik heb zelf bij uh, het ministerie van landbouw gewerkt en die boeren moeten echt als zij boven een bepaald aantal dieren komen, moeten ze al die dieren op aantal moeten ze dat tellen en hoeveel mest er uitgestoten, heel die mestboekhouding moet bijgehouden worden. Ja, je kunt zo gek niet bedenken of die boeren moeten dat allemaal bijhouden. En als er iets niet aan klopt, dan worden ze nagebeld. En als het te gek wordt, dan komen er zelfs mensen controleren op de werkvloer, zullen we zeggen. Mm -hmm. Maar voor die industriële bedrijven die, uh, die minder dan die drempelwaarde uitstoten, wordt dat eigenlijk helemaal niet gemeten. Dus ja, dat zijn dan duizenden bedrijven, maal 10.000 kilo of zeg maar 5.000 kilo als je gemiddelde neemt. Dan zit je zo op een paar miljoen kilo. Ja, dan krijg je wel scheve verhoudingen van natuurlijk. Er wordt gewoon met cijfers gegogeld. Er is heel erg gegogeld weer, ja. En, de, nou ja, maar die, uh, die belangenorganisatie van die boeren, die heeft het nu dus zelf uitgezocht. En, uh, die, uh, die zit er ook al hard bovenop. Maar wat doet de, de overheid dan met, met, dit, met deze kennis? Weinig tot niets. Want die boeren, die, uh, die hebben natuurlijk weer geprotesteerd gisteren. Uh -huh. uh, maar ja, ik herinner me dat wel van, van protesten waar ik zelf van heb deelgenomen. Niet met boeren of zo, maar in het verleden, mijn studententijd. toen oh. zei die minister of staatssecretaris, zei, we nemen het mee in de volgende vergadering. We werd ja, niks meegedaan, het onderste nee, laatje. Natuurlijk tu niet. Maar dat is nu ook al een tijdje bij die boeren. Maar die boeren die houden wel vol. Dat vind ik wel interessant. Uh. En die zijn ook best goed georganiseerd inmiddels. En die proberen ook allerlei andere sectoren daarbij te betrekken. En wat ik ook heel erg dacht hierbij, is... Uh, ja, ik weet niet of het bewust gaat of niet, maar het komt de overheid volgens mij wel heel goed uit dat er allerlei verschillende partijen soort van naar elkaar aan het schreeuwen zijn van nee, hey, uh, maar jij bent erger, nee, jij bent erger, kijk maar, je bent niet meegenomen in deze meting, weet je wel. Ja. Uh, terwijl in de tussentijd de overheid gewoon al die regels natuurlijk aanscherpt waar iedereen tegelijkertijd last van heeft. Ja. En daar proberen die boeren nu wel heel erg op in te spelen om al die andere sectoren die ook beperkt worden door deze regelgeving, om die daar... In mee te nemen, dat, dat samen op te trekken om, om tegen dit overheidsbeleid te strijden. Uh -uh. Ja, de overheid heeft een hele lange adem en oneindig veel resources. En uh, ik las al de oorlog van dat er, die zag al in de nieuwsberichten, ja, burger krijgt langzaamhand genoeg van boerenprotesten. Ja, ze ah, proberen ja. een wicht te drijven tussen de boeren en de rest van de bevolking. Uh -huh. Die er al hekel op aan heeft dat er, dat er weer een file op zijn weg staat. En die wil gewoon naar zijn werk, die wil weer door met het leven. Uh -huh. uh, dus ja, zij, ze zijn daar heel goed in om dat te spelen. Uh, tractoren moeten een nummerbord hebben. Uh -huh. uh, ja, een ja. soort omgang allemaal. Dan ga, je natuurlijk, dan ga je ze beboeten. En ze, uh, je gaat ze één voor één aanpakken, natuurlijk. Dat is ook de truc, een beetje dan. Uh -huh. um, dus ja, we gaan het, we gaan het zien hoe ver ze, maar het is wel zo, als je kijkt naar Chili, uh, wat, wat ik daar zag, zeg maar, uh, de manier waarop je zo'n strijd voert tegen de overheid, succesvol, die is wel heel interessant, uh, je moet het uh, nooit zo ver laten escaleren dat het tot bruut geweld komt, want uh, dan slaan zij het toch net een tikje harder, mm -hmm. maar, uh, maar een soort, uh, ja, enorme... Ja, uitputtingsoorlog, dat, dat kan de burger ook wel lang volhouden ook. Ja. Mm. ja, en je ziet nu wel, ik rij heel veel door Nederland, heel veel verschillende locaties... en dan zie je wel overal van die borden langs de snelwegen staan, ook trots op de boeren. Kje? Dus de mensen die zetten dat wel gewoon... Ja, uh, die staan bij boeren waarschijnlijk ook. Ze staan ook in boeren, maar ook gewoon bij, uh, bij burgers in dorpen. Mm. Dus het, uh, dat is echt niet alleen maar bij boeren. Wel, wel veel op het platteland natuurlijk ook. En dat is ook wel een soort van klassieke strijd die ik hier weer in terug zie. Ik ben zelf op het platteland opgegroeid en dat was 18 jaar lang ook alleen maar schoppen tegen de en tegen Den Haag, omdat die allemaal regels bedachten waar het platteland niet op zat te wachten. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo. Hm. En ik denk dat mensen in de steden ook geen flauw idee hebben waar voedsel vandaan komt verder dan uit de supermarkt. Dus uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat dat is ook misschien een beetje een nadeeltje voor die... Uh, voor die boeren, ja. want uh, veel mensen in de stad denken van ja, ja die boeren die, uh, ja, die, die verpesten alleen maar het milieu, uh, die moeten er gewoon mee ophouden en uh, ons voedsel, ja dat, uh, ja, dat kopen we al uh, ergens in. Ja, ja dat is natuurlijk ook zo, dit, uh, maar daarom hebben die boeren Canada. op een gegeven moment ook wel allerlei distributiecentra geblokkeerd, zeg maar, zodat dat wel wat directer zou zijn, dat effect. Hmm. Ja, Canada ja. kan ook, of Rus Rusland kan ook. Verenigde Staten. Dat ja, dat ja. je niet meer uit Rusland mag kopen omdat uh, Amerikanen dat uh, geen goed idee vinden of zo. Of, uh, uh, uh, dit, uh, dat is ook allemaal heel erg uh, ja, gevaarlijk. Maar het ja. is interessant. Ik denk, niet, ja, ik denk dat het moeilijk is voor één zo'n sector om gewoon een hele lange oorlog te voeren tegen de overheid. Of een lange strijd. Omdat, nou, ze doen uh, het niet uh, helemaal ja. alleen. Hè? Al die of de bouwbedrijven die hebben ook al ja. even meegedaan. Er is een heleboel vastgezet op het Malieveld. Nou ja, als het de, de bouw en de, en de boeren, dan heb je wel een flink stuk te pakken, zeg maar. Dan, uh, maar de politie hebben 62.000 fulltime equivalents, dus dat is nog steeds de grootste macht. Erin. En als er dan een schietpartij is, dan uh, zijn ze nergens te bekennen? Nee. Ik zag je ook al met die grote, ja. grote tractoren toen ze daar inderdaad aan het Malieveld toe kwamen rijden en eventjes een andere route wilden nemen dan de politie bedacht had. Ja, die ja. tractoren die zijn zo groot, ik ga je met de politieautootje niet tegenhouden. Dus dan moest het leger erbij komen kijken. Hmm. ...heeft hij ook weer eens een functie. Hè? Was het wel trouwens gisteren, want ik heb dat eigenlijk gemist. Nou, er waren weer wat schermbutselingen geloof ik... ...maar niet echt heel uitgebreid. Ik heb ook niet veel nieuws over gezien. Uh, Rutte die wilde wel die boeren verbieden om over de A12 te rijden... ...we hebben ze natuurlijk niet helemaal aan gehouden. En ik dacht ook echt, ja dan ga je die A12 blokkeren... ...maar dan rij je gewoon om over de, over de N11 A4... ...of je rijdt via de zuidkant erlangs. Als je een be beetje bekend bent daar, dan laat je daar niet te tegenhouden. Ja, precies. Ja, ja, er waren er ook al een paar die de nachten voorgekomen had ik gelezen. Maar normaal, dan, dan kijk ik altijd wel op een livestream mee, want ik vind protesten altijd leuk om te zien. Hè? Dan uh, mm -hmm. denk, oh, die hebben het twaalf jaar later, dan ben ik ook in de gaten dat het niet helemaal die was. Maar uh, <laughs> nee, ik had er deze keer al weinig van meegekregen. Er zal waarschijnlijk iets gebeurd zijn. Terwijl er wel die CETA was aangenomen. En ik dacht dus: van nou, nou, zullen ze wel helemaal uh, losgaat Maar het viel dus mee, eh, kennelijk. Of de media doet het bewust een beetje in de doofpot. Dat ja, kan natuurlijk ook. Maar goed, dan rest ons alleen nog maar uh, Jeff Bezos. Die heeft een of andere leuke route gevonden om zijn. Uh Belasting te ontwijken? Nou, ah, oh, maar wacht even. Hij biedt gewoon zelf de oplossing voor heel die klimaatproblematiek. Hè? Waar ze in Nederland dan allemaal stikstofregeltjes dan bedenken vanuit de overheid, waar iedereen uh, in Nederland zo ongeveer last van heeft. Hij heeft natuurlijk heel veel, heel veel kritiek gehad: uh, van dat uh, Amazon zou dan niet genoeg doen aan het klimaat, of vervuiling, et cetera. Maar die, uh, die start zelf een klimaatfonds met 10 miljard dollar. Ik denk, nou, dan ben je lekker bezig, jongen. En dan, is dus, dan, dan, dan, gaan, maar dan gaan die mensen die, die, uh, die heel erg voor het beschermen van, uh, van, uh, van de temperatuur op aarde zijn, om het maar zo even te zeggen. Die komen natuurlijk in een ongelooflijke spagaat te zitten dan. Want dan is er eindelijk iemand die, uh, die iets uh, wil storten voor het klimaat, 10 miljard dollar notabene. een van de rijkste mensen ter wereld. Uh, maar ja, dat is wel weer zo'n uh, zo, zo baas van een heel grote multinational. En daar mag je toch eigenlijk geen fan van zijn als de linkse klimaatactivist. Mm -hmm. Dus wat ga je, ja, dan, dat kiezen? Dat wat ga je als... dan kiezen? Ja. Maar dat is toch net als, uh, hoe dat? Dat is, als, als, als, als Bill Gates, weet je wel. Dat weet je ook van, ja. Uh, ja. ja die, die loopt alleen maar, uh, ja, die loopt van, ja, ik, ik vind het allemaal prima. Ik, ik, ik wou dat iedereen het deed. Gewoon zijn belasting te ontwijken. Ook dat, <laughs> ja. ja, toch? Ook dat. Voor uh, ja. Zuckerberg, weet je wel, uh, ja. Die zet zijn kind dan, dus zijn kind dat net geboren is, is dan CEO van het liefdadigheidsfonds waarin hij hele kapitaal stort. Uh. ja. Er zit altijd een addertje onder het gras, maar ik vind het wel mooi wat voor effecten Ja, ik vind het, het prima addertje hoor, ik, ik, ik wou er meer ja. van die addertjes waren. Ja, ja, ja dat vind dat ook leuk, ik vind het ook leuk, maar ik vind, vooral die, die spagaat vind ik ook wel interessant, weet je. Want hoe moet je hier nou als klimaatactivist in gaan staan, moet je, moet je dat dan heel vervelend vinden dat, omdat het zo'n nare man is ofzo? Of, of ga je dan toch zo tot als uh, utilitair erin staan en denken van nou als het werkt dan is het oké? Okay. Ja, uh. Ik denk dat ze het gewoon negeren dat over het algemeen is dat uh, ik denk ik voor hun de beste uh, oplossing. Ja, je kan er niet positief en niet negatief over zijn. Dus moet je het negeren. Dat is eigenlijk wat Bernie Sanders doet als hij gevraagd wordt van hé uh, hey, hoe wil je het nou met Venezuela gaan of met Cuba? Uh, dan uh, gaat hij gewoon niet op in. Hij, uh, hij, hij zegt gewoon Denemarken. <laughs> <laughs> maar dit is natuurlijk hetzelfde verhaal als wat een rent altijd zei. Van, uh, iets is echt als het echt is is zijn consequenties. En dit heeft natuurlijk wel consequenties als hij zo'n klimaatfonds opzet. Er zullen bepaalde dingen gaan gebeuren die uh, wel, uh, wel iets te maken hebben met, uh, met de doelen die klimaatactivisten zich ook stellen. En de vraag is dan van, gaan ze zich dan erop beroepen dat ze zelf zo goed hun best hebben gedaan. En dat de overheden nu eindelijk naar ze geluisterd hebben. Of nemen ze dit ook mee in hun verhaaltje? Ik, ik weet al wat eruit gaat komen, ze gaan natuurlijk gewoon zeggen dat uh, Amazon het meest groene bedrijf is. Ja? Dat ze ja, eindelijk het licht hebben gezien, zoiets? Nee, gewoon alleen maar go goed over Amazon. Uh, ja. wat gewoon van een gokje gok hoor, gewoon worden. een gokje. Huh? Nou, ben we, gaan, we gaan het bijhouden, kijken wat er gebeurt. Uh, uh, uh, hmm. Ja, maar goed, uh, ja, volgens mij zijn we door de berichten heen. Even Voor de zekerheid check checken, ja, we zijn door de berichten heen. Ja. We hebben het gehaald. Ja. Oh ja, we kunnen, kunnen nogal gaan oude hoeren over van alles en nog wat, uh, als jullie <laughs> nou, willen. Volgens mij was je een beetje nog, nog één dingetje vergeten, dat vond ik wel leuk in dat hele. Stel, vertel. Oh, nou over de hele pensioencrisis natuurlijk. Wat, wat je altijd ziet, eigenlijk vrijwel altijd ziet. In, uh, uh, als er weer problemen, is met, uh, problemen zijn met de overheidsfinanciering, dan worden er weer mensen vanuit het buitenland naar Nederland gehaald, zodat er weer meer belastingbetalers zijn. En dat was nu het ja, plan van ja, ja. D66 om allemaal Afrikanen naar Nederland te halen. <laughs> uh, en daarmee kun je natuurlijk die pensioenen financieren. Dat hebben ze vroeger ook gedaan met al die gastarbeiders. in uh, Jaren 60, 70. En toen was ook het verhaal, nee die blijven hier maar eventjes en dan gaan ze weer terug. En dat is nu weer het verhaal bij D66. Nee, is alleen maar de bedoeling om ze tijdelijk binnen te halen. En dan gaan ze weer terug. <laughs> Maar dat betekent ja. dus zeer waarschijnlijk ook dat ze voor geen meter integreren. Dus het, dat, dat wordt één groot fiasco. Er zijn natuurlijk allerlei partijen die er zwaar overheen vallen. Dat kan ik me ook ja. voorstellen. Het is gewoon een herhaling van de geschiedenis. Ze zijn toch al hier naartoe gekomen met bootjes? Ja, wel, maar die willen ze echt gewoon structureel dan uh, legaal hier naartoe halen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, dan hoeven ze niet te verdrinken op de Middellandse Zee. Ja, prima. Precies, Ja, dat zou natuurlijk ook een argument kunnen zijn. Ja. Ze kunnen ook gewoon uh, al die... Ja, goed, ja, daar wijden we te veel uit. Het <laughs> um, ja. is ook een zelfgecreëerd probleem natuurlijk, de reden dat ze met bootjes komen. Ik, bedoel, eh, ik kan wel gewoon een vliegticket kopen en naar Afrika gaan. Waarom kunnen we niet gewoon een vliegticket komen, en gewoon naar Nederland komen? Ja. Uh, nou, dat is vanwege denk... ha handelsbarrières tussen Europa Precies. en Afrika. Ja. Daar heb je, als je dat opheft is het hele probleem opgelost. Ja, maar goed, uh, ja, we zijn wel een beetje aan het einde van de uitzending. Dus ik gooi uh, de afscheidsingel uh, erin. Ik wil in ieder geval uh, iedereen danken voor het uh, meedoen met deze uitzending. En uiteraard zijn we volgende week weer. Dank uh, we ja, danken ik wel, die... jou ook weer, ja, Johan. Ja, topie. Ja, graag gedaan. En uh, ja, ik zou zeggen toe, Ja, dit is hem. Een...